Official uh, episode 0... Uh, gaan we gewoon een beetje muziek draaien, wat dingen bespreken. Want uh, ik hoorde dat er wat mensen waren die teleurgesteld waren over het feit. Ik zal de microfoon nog een beetje harder zetten, dingen staat een beetje zacht. Dat er mensen waren die teleurgesteld waren over het feit dat er geen podcast was. Nou, uh, oké, okay, we hebben dan toch zoiets als een alternatief. Um, ja, uh, vandaag uh, dus ik Osama bin Laden als uh, presentator van de grote uh, q Underground. Uh, Pirate Podcast, de Ultimate Underground Pirate Podcast, episode 00. En, nou ja, misschien is dat iets wat vaker terug gaat keren. Uh, dat bellen in de podcast, dat viel niet zo goed. Misschien moet ik dat vandaag dan maar gaan doen. Uh, een beetje gekke dingen bellen. Ik zat wel te denken, ik ga eens even bellen naar iemand die dieren opzet. Met het verzoek of hij ook een bok op kan zetten als met. En dan stuur ik hem wat plaatjes van met via de mail of zo. Gewoon wat grappigs. Ik, uh, ik zie het wel. Uh, nee, nee, ook ik uh, steek qua energie... Uh, nou, ik wil eigenlijk gewoon lekker rustig aan doen, dus ik, ik laat me ook niet opjagen. Ik, ik, ik ga jullie gewoon eerst nog even weer uh, laten genieten van uh, ja, nou ja, King Tubby, want uh, ik moet toch wat? hè? grote call-in-show, zoals Toby het al noemt. Mensen kunnen gewoon inbellen. En voor de rest zal ik wat prank calls gaan doen. En misschien wat onderwerpen bespreken of zo. Sporadisch die mensen aanhalen in de shoutbox, de schreeuwdoos, wherever. Ik, ik zie trouwens dat we al redelijk wat luisteraars hebben. En het is nog redelijk vroeg in de avond. Dus nou ja, ik, we gaan de spanning gewoon opbouwen. En uh, we gaan vanzelf beginnen. Ik, uh, ik zal straks wel aftrappen, wel met de officiële tune. Huh? voor uh, hen die uh, herkenning nodig hebben. En uh, het is dat ik je niet virtueel door de microfoon een uh, joint kan toereiken intiem, maar hé, hey, dan doe ik het wel voor je. Ja, hmm. <tie> yeah, ik snap het wel. ...dat je dat bij deze muziek wil doen. Dat wil iedereen. Dat, dat wil je sowieso als je in de Caribbean bent. Dan uh, moet je je western mindset zeg maar, uh, terugtunen. Dat doe je door veel te blowen. En live inbellen kunnen mensen... Uh, ...door mij toe te voegen op uh, Skype... Met de naam is k a, -A s c e a f a Wet Tonio's, ja, dit is lastig maar ja, hier regent het. Dus ja, het is ook wel lastig. En met natte hoeven is het niet fijn lopen, kan ik jullie melden. Ik kan wel even, is misschien wel makkelijk, voor, ja, oh nou jongen, met je rasterman dub. Je wacht nog maar even, ik, ik, ik gooi gewoon even onze begin tune erdoor, dan hebben we dat alvast gehad. Yeah! Welkom bij die uh, Ultima Underground Pirate Podcast, episode 000. Ja, want het is nieuw.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 It's not what you think it is. het no, is. Nee, dat is het zeker niet. Want dit is uh, de Ultimate Underground Pirate Podcast Episode 000. Een soort Black Project. Een geheim project van uh, Pirates and the QFF. Ja, yeah. en, en mijn naam is uh, Osama Bin Laden. En, ik vervang vandaag de geit. <laughs> Nee, dat was ook niet grappig bedoeld ofzo, maar any Ja, dat dubben, dat bracht me wel in een bepaalde sfeer. Ik zit even te kijken, boem, Ja, volgens mij... Is dit hem? Is dit hem? We gaan het even checken. Nee man, dit is hem helemaal niet. Dit is hem helemaal niet. Nou ja goed, dan gaan we gewoon eerst even luisteren naar A Rastaman Dub en uh, dan spreek ik jullie zo bij het vervolgen van deze Black Project podcast. Oh, oh, oh, oh, oh. Ging je even mis? Sorry mensen, ik was nog even bezig met wat uh, voorbereidingen. Yeah, so you have been enjoying the music. En uh, van dit gaan we gewoon even... Uh, um, ja, lijkt me verstandig om een, uh, een stapje omhoog te gaan in het uh, tempo. Um, ja, en we gaan gewoon even luisteren naar wat van... Uh, ja, is misschien niet eens zo slecht. We gaan luisteren naar Apex Twin. Zo bouwen tempo wat op en uh, ik ga zo eens even iemand bellen. Een uh, prank call. Maar, maar wel met serieuze intenties trouwens. Hè. Dat is wel uh, niet zomaar een prank call. Apex Twin. Maar ja, we gaan toch even korte muzikale. onderbreking, juist. Stop. Rust. Nee, ja, ik, ik, ik had hem ook even een ideetje. Ik, ik zag namelijk een uh, telefoonnummer dat ik net tegenkwam tijdens een uh, zoektochtje. Uh, en het was een zoektochtje van. Uh, uh, ja, nou ja, uh, ik wilde eigenlijk een, een dierenpreparateur uh, vinden. Nou, die heb ik gevonden. En de beste man of vrouw. die woont in Lettelbert. En ik ga bellen met het verzoek. of ze voor mij. Uh, mijn geit-Bafelmet ook op willen zetten. Maar. Uh, nee, dat ga ik proberen even op een leuke manier te doen. En. Uh, en ja, ze even om warm te lopen, zeg maar. Om even. een, uh, een beetje in de moed te komen. voor uh, de rest van deze. Black Project Podcast. De uh, zogenaamde Ultimate Underground Pirate Podcast.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 Meneer hummel. Hallo, u spreekt met Bonnie van der die. Ik ben op zoek naar de dierenpreparateur Hummel. Ja, dat is mijn man. Ogenblikje hoor. Ja, Hij komt eraan. Piet, voor jou. De dierenpreparateur. Piet, Hummel. Hallo, u, Hoi, meneer Hummel. U spreekt met Von van der Bonnie. Ik, ik, ik heb een kleine vraag... Ik zit met een uh, probleem in mijn uh, maag, spreekwoordelijk gezien. Onze geit, Bafomet, die, uh, die is niet meer. En wij vroegen ons af of het uh, mogelijk was om Bafomet in een bepaalde houding op te zetten. Uh, hoe, hoe groot is die uh, geit? Ja, hoe groot is een geit? Ik heb hem niet ja. precies opgemeten. Maar Goeie, het is een, het is geit. een beste geit. Het is een mannelijke geit, een best beest. Maar, uh, een flinke bok. Die grote horens? Ja, hele grote horens. Okay. Okay. Uh, hij is ook is wel te googelen. Er staan heel veel foto's van hem op. Uh, ik weet niet of u internet heeft. Ja, heb ik. Ja, ja uh, ik weet niet of u pen en papier heeft. Of misschien uh, dat u de computer bij de hand heeft. Nee, ik heb hem niet bij de hand. Oké, okay, nou, ik u kunt ga, hem. Ik ga er vanavond nog wel even op. maar... Oh, nou, nou, misschien kunt u hem dan zoeken. Dan kan ik u eventueel morgen terugbellen. Dan heeft u een indicatie. Want het beest, ja, er staan prachtige foto's van Bavo Met Online. Oké, okay, nou. Ik zal even. Zeg maar even uh, waar ik op kijken moet. Oh, uh, dat is de B van Bernard. De A ja. van Anton. Ja. De P van Pieter. Ja. De H van, uh, ja, Holland. Ja. De O van Otto. Ja. De M van Marie, ja. de E van Eduard en de T van Tinus Bavomet, zo heet onze geit. Oh ja, Bavomet, ja. ja. D. En dan gewoon uh, www.bavomet.nl? Nee, als u dat op Google intikt, met ja. de zoekmachine, dan kunt u ook plaatjes zoeken en dan vindt u allemaal afbeeldingen okay. van onze geit. Ja, nou ik, ik heb uh, vroeger heb ik van uh, uh, en, en, en, en, en voor drie, vier jaar terug heb ik van zo'n hele prachtige mooi landheid uh, geprepareerd. Maar mm -hmm. dan heb ik alleen de schoft, de grote schoft, met de, met de kop. Ja. En, en uh, dat, dat is eigenlijk. Uh, ja, dat is eigenlijk het mooiste. Maar nou ja. om helemaal te prepareren... Ja, u kunt ook ja. wel zien, hij staat op heel veel foto's... ...staat onze Bafo met hetzelfde afgebeeld. En zo zouden wij hem ook graag geprepareerd hebben. Oké, okay, nou, ik, ik ga kijken. En, en, uh, nou. Zal ik u dan morgen terugbellen? Hoe, waar heeft u hem nu dan? Uh, hij, hij ligt nu bij de dierenarts. Oh, en dan moet hij wel in, in een Vriezer. Ja, daar ligt hij in. in, de... daar ligt hij, in. Hij, hij ligt in een Vriezer. Oké, okay. oké. Okay. Okay. Nou, ik ga vanavond even kijken... Oké, okay, en dan bel ik u morgen even terug. Is goed. Ja, Hartstikke kan... fijn. Ja. Vriendelijk bedankt ik, meneer Hummel. Ik. Fijne avond. Akkoord. akkoord doe ik. Ja. Oké, okay, okay. dan spreek ja. ik u morgen. Ja, sorry, Dag. Is... Ja, en die man, die beste man, die uh, kijkt vanavond op uh, internet. En dan gaat hij naar Google en dan tikt hij in voor met. En dan klikt hij op afbeeldingen. En dan ziet hij mij. Haha. Uh -huh. Nou ja, ik zal hem morgen terugbellen. En uh, ook dat zullen we weer uh, luisterbaar maken. Dus. Uh, <laughs> ik zie echt de afbeeldingen hier tussen. Uh, niet leuk. Niet grappig. Baar voor mij. Eh, uh, Osama. Uh, goed. Uh, uh. Ik krijg echt een slappe lach. Ik zie het echt vol me dat die man het op gaat zoeken vanavond achter zijn oldschool IBM computer uit het jaar 1994. Die nog aan moet slingeren met uh, Netscape en die ziet die plaatjes. <laughs> Goed, um, ja, bel die porno Chinees even. Welke porno? Oh, die! Oh, dat, ja, dat nummer uh, is prima. Call the president phone number. Oh, is het het nummer van uh, de polis? Van uh, Obama? Obama? Obami nou nee, die kunnen we zo wel even bellen. Eh, nou goed, uh, voordat ik dat ga doen, nee, ik ga je eens gewoon weer even lekker muziekje opzetten. Um, zijn er ook mensen met verzoekjes? Knal die dingen even in uh, de sneeuwdoos. Uh, voel zometeen dan, want ik ga nu eerst een uh, liedje draaien wat ik al klaar had staan. En doe maar Taking Control van uh, Apex Twin. the spring roll, I think a soup baby Geluidjes van effects twin en die brengen we dan gelijk weer bij de volgende prank want um, ja la, ik bedoel laat ik gewoon nog maar iemand bellen om, om nog een beetje beter in uh, de mood te komen en ik had toevallig een uh, nummertje klaarstaan van een Duitser en, uh, een Duitser uit Berlijn en uh, hij heeft uh, de illustre voornaam Adolf en dat kan natuurlijk een leuk gesprek opleveren dacht ik zo en, uh, nou ja, daarom gaan we de beste mond eens even... Uh, 49, uh, 30, 3, 4, 7, uh, uh, 9, 9. Hé, hey, ik kan niet bellen naar Duitsland. Dat is raar. Ik kan alleen bellen met Nederlandse nummers. Dat is irritant. Hmm, jammer. Dat is even jammer. Mm, maar goed, dan heb ik nog iets anders klaarstaan. Uh, we gaan even bellen met Kim Jong-un. Uh, <laughs> nee, er is een Koreaans restaurant in Groningen. En daar was door een, een grapje een hele mooie graffiti gemaakt van Kim Jong-un. En ja, ik denk, wat is dan leuker dan om even met hun te gaan bellen en vragen naar Kim. Uh, ik spreek een beetje Koreaans. Ehm... Uh, uh, ja, uh, dan moet ik wel even terug naar mijn... Tot uh... oh, vader, hele goede dag, kan ik u uh, helpen? Hallo. Hallo. Hallo. Um, uh, u spreekt met uh, Michael O'Donnell. Ik uh, heb uw telefoonnummer gekregen van mijn uh, oom Sun Yanky. En hij gaf mij uh, uw telefoonnummer, uh, omdat ik uh, volgens hem uh, met u het makkelijkste kon, contact kon, kon leggen met uh, Kim. Met wie? Met Kim. met Kim. Kim. Kan je zeggen, Moeshek? Ja, met wie? Uh, met Kim. Ja. Kim. Ja? Ik, ik, Kim. Wacht. Uh, ja, Kim, ik weet zeker dat het Kim was. 자, 김개는 걸. 뭉동은 놓으시면 인공지구 비성 발사를 성공시켰는데 공원한 과학자 기술자 노동자 일꾼들을 축하하여 더 깊은 하셨습니다. 아이, 이하. 우리 저우계 첫 실형 위성인 광명성 3호 2억이를 발사함으로써 위대한 장군님의 유언을 빛나게 관찰하고 in de speech, hij zei. Ah, hallo, bent u er nog? Ja, ja. Dat yeah. was Kim. Weet u welke Kim ik bedoel? Ja. Ja, wat is er met Kim? Nou, ik zou graag willen weten of Kim er ook is. Ja, maar Kim uh, werkt hier niet, hè? Kim Jong-un huh? Kim Jong -un werkt niet bij jullie. Nee, er werkte niemand, geen Kim, bij ons. Maar ik heb het telefoonnummer gekregen en men zei mij dat Kim Jong-un bij jullie werkte. Oh, Kimse oom. Kim Jong-un. Eh, uh, ja, eh, uh, bedoel je, even kijken, eh... Uh, hoe heet zijn oom dan? Ja, hij heeft Kim wel een hele familie, maar ik weet niet welke. Bedoel jij, uh, uh, Kim zijn oom, uh, is het... Uh, hoe heet die nou? Wang uh, of zo? Nee, de oom van Kim Jong-un, dat is Jan Son Tak. Jan Son Tak. Nee, die, die, ik ken niet meer van Kim Song tak Weet maar je ik zeker dat je wel een goede Yung. nummer hebt gedraaid? Nee, ik weet, ik, ik, hij zei van, wil je Kim Jong-un spreken, dan moet je bellen met Shufu State. Ja. Een Koreaans restaurant aan de Dijkerweg in Groningen. Ja, en daar spreek uh, ik mee, toch? Dit is wel Noorderdijkerweg uh, Groningen. Uh, maar ik spreek niet ja, met klopt. de Shufu State, of wel? Ja, ja, het is wel Shufu State. Maar Kim Jong-un is u niet bekend? Of bedoel je, Wu bedoel je? Nee, Kim Un, ik spreek wel met een Koreaans restaurant. Nee, het is geen Koreaans restaurant. Oh, maar zo staan jullie wel in dus het verhaal. Uh, het is een uh, restaurant zeg maar? Koreaans we fondue. we hebben is de Koreaanse fondue. Ah, maar uh, Kim Jong-un werkt niet bij jullie? Nee. Ja. Niet dat ik het weet in hoor. Dus niemand uh, is hier van uh, Koreaanse afkomstig. Oké, okay. nou. Dan uh, ja. bedankt voor uw tijd en wens ik u een fijne avond. Ja hoor, graag gedaan hoor. Dank u wel. Oké, okay, doei. Oh my god, hoe kon ik nou weten dat een Chinees een Koreaans restaurant runt? Dat verwacht je toch ook niet? Je denkt gewoon dat een Koreaan dat doet. Maar het is gewoon een Chinees. Oké, okay. nou ja, tijd voor een muziekje. Um, en dan, daarna gaan we maar eens met het Witte Huis bellen. voor uw attention. Bye. Ja, uh, yeah. blijf er zomaar hangen. Maar dat kwam omdat ik even verwikkeld was in een uh, chatgesprek met uh, uh, andere Q -of uh, Ik zal even de andere muziek die nu doorloopt uh, uitzetten. <tie> dat is omdat uh, Blackie de kat van, uh, of nee, de poes van Blackbox uh, er vandoor is. Kat is wit. Um, ik focus hem gewoon net even. En uh, ja, iets met de groen. Uh, houten delen, uh, houten planken opgestapeld uh, tuinhuisje of schuurtje van hout. Groen geschilderd, wit raam. Coniferen. Uh, that's all. Sorry, maar komt eruit. Komt door, weet ik veel. Moeilijk uit te leggen. En eh, ik, ik moest het even zeggen. <laughs> ik zag dat Free Electron ook al. <coughs> um, dus ja, aanwijzingen in richting van. Uh, Waar de kat zou zitten deed. En op basis daarvan ging ik moest focussen. En uh, toen kwam het schuurtje. Zoek alsjeblieft. En uh, ik hoop dat je hem uh, snel vindt. Um, goed. Ja, nee, ja Toby, nee. Serieus. Ik, ik heb heel vaak... Uh, weet je nog? Uh, Oké. Okay. Ik zal het nu even heel duidelijk maken. Als ik iets voel dat het vaak ook zo is. Weet je nog die aanslag op uh, Koninginnedag in uh, Apeldoorn? Dat was er slechts één van de vele dingen die ik uh, van tevoren aanvoelde. Zo stortte er uh, in datzelfde jaar rond diezelfde tijd een vliegtuig neer in uh, San Diego. Ik schreef dat ook een avond ervoor. Uh, op hetzelfde forum waar ik de aanslag op de oranjes voorspelde van karstatus. Dus, en, en nu zeg ik gewoon groen schuurtje met wit ramen en coniferen. En dat schuurtje is van houten planken. Zo, so, I hope you will find blackie. As soon as possible. Uh, ja, en ondanks dat uh, dat minder leuk is... dat Blackie nu weg is... Uh, moeten we wel door uh, met... Uh, ja, tenminste waar ik hier aan begonnen ben... die uh, Black Project... podcast, die... Uh Ultimate Underground Pirate Podcast. Episode 000. Uh, 0 Ja, helemaal. En uh, we hadden net al even gebeld met een uh, Koreaanse restaurant. Maar mijn prank om uh, te vragen naar Kim. Nou, nah, op zich pakte hij nog wel enigszins uh, grappig uit. Maar anderzijds uh, liep hij niet zoals ik gehoopt had. Um, goed. Uh, um, van Kim Jun un gaan we gewoon naar een andere telefoonnummer. Waarmee uh, Toby op de proppen kwam. Um, dat is een nummer in 070. En uh, ik ga eens even kijken of we dat nummer... Ah, dat nummer is alweer uit de show. Dus het uh, bellen heeft geen zin naar dat nummer. Maar en, een, een ander nummer. Dat nummer was van de Tweede Kamer, geloof ik. Misschien is het leuker om het anders te bellen. Dus als er nog iemand is met een goed idee, uh, bring it on. En knal het in de sneeuwdoos. En ja, draai gewoon, gewoon mm, nog maar een muziekje of zo. Want ik uh, pff, ja... Er is zoveel. Maar ja. Um, yeah. gewoon even naar de 80. Laura Branigan met self-control. Ja, ja. Laura Brannigan met self-control. Yeah, yeah. We gaan straks even bellen met de. Uh, voordat we naar de Tweede Kamer gaan bellen. Ik heb een leuk nummer gevonden. We gaan even bellen met uh, de Adke Polit. De sociëteit uh, Mutua Fides. Uh, we gaan straks even bellen met het algemene nummer, de Kroeg. En kijken wie het er opneemt. Eerste ja een eerste en zijn Sjaars. En die ga ik eens even wat leuke vragen stellen. En dat kan nog wel lachen worden. Again, Laura Brannigan met uh, nummer uh, self-control. En ja, ik noemde het net al even. We kunnen eerst wel even. Nou, we doen het gewoon in de volgorde andersom. We gooien alles om. We do everything upside down. En and anders dan het bedoeld is. En dat doen we omdat het. Nou, mm, ja, gewoon mijn geloof. Alles anders. En <coughs> even kijken hoor. Want ik moet eventjes het. Uh, Telefoonnummer erbij pakken dat uh, veel een apparaat had. Het algemene nummer van de Tweede Kamer: uh, 070 318 2211. En uh, gaan we eens even kijken of ze daar nog opnemen. De tweede Kamer, goedenavond. Hallo, goedenavond. U spreekt met Stok Slobberaar. Um, ik ben eigenlijk op, ja, op zoek naar de fractie van de PVV. Uh, ik ga kijken of er nog iemand aanwezig is, Momentetje. Heel erg fijn, heel erg fijn. Mom momentje graag. Ja hoor, jou hoor. Hij gaat over. Tweede Kamer, u komt direct weer terug bij mij. Oh, ja, dus dan, u spreekt is er nogmaals er met de stokslobraar. In ieder geval, dus u komt terug bij de centrale. Ah, dus u kunt mij niet uh, doorverbinden met een van de heldere geesten van de PVV? Nee, op dit moment niet. Dan moet u morgen eventjes tijdens kantooruren proberen. Oké, okay. nou, um, dan uh, proberen we dat. Uh, nou, Misschien kunt u een notitie maken. Nee, ik, kan geen, ik maak geen notities. Ik u kunt niet opschrijven dat Stok en, uh, Slobberaar gebeld heeft voor uh, nee, de Nee, u, u moet echt even terugbellen. Wij maken geen notities van uh, telefoon, uh, okay. telefoontjes die we binnenkrijgen. Nou, ik wil u in ieder dat geval dat, uh, hartelijk danken. Nee, dus u moet echt even terugbellen. Ja, nou, hartstikke bedankt. En ik wens ja. u een fijne voortzetting uh, van uw dienst. Dank u wel. Hebben we een fijne avond. Eh, gelijks. Dag meneer. Dag. Dag. Ja, yeah, het is met Stok Slobberaar. Eh. <lacht> Dat wordt bij de volgende. Stokslobberaren, ja. Dat is Drents voor... Nou ja, dat zullen we maar niet benoemen. Er luisteren ook kinderen geloof ik naar deze podcast. Um, ja, dat, dat nummer van Vindicat, Ad Capullet. De studentenvereniging hier op de Grote Markt in Groningen... die verdiende eigenlijk wel een belletje in mijn ogen. Um, al is het alleen al puur omdat er een topic over hun bestaat op uh, QF? En ik ga doen alsof ik. Uh, weet, ik moet nog even een naam verzinnen. Maar ik ga in ieder geval doen alsof ik een topic heb gelezen op uh, QF En uh, dat ik uh, meer wil weten over hun duistere uh, banden met de Illuminati. En het is bij, vind ik, op donderdagavond, kroegavond. En je hebt op uh, woensdagavond. Ja, dat is de avond voor de jaarclub is En op donderdagavond zijn er ook veel mensen op de kroeg. Maar er is een regel dat eerstejaars, dus Sjaarsen, moeten de telefoon opnemen. Dus, nou, dit kan lachen worden. Dit is de voicemail van Moor. Moore. Senavensbak de spoorrector van het ik Vindicat Algemene nummer. Spreek een bericht in ja, en ik duil je zo goed terug. Opname is momenteel niet mogelijk. Hmm. Opname is niet mogelijk. Wat is dit nou? Het is lekker. Het begint al. Het zit er al jong in bij uh, die studenten. Um, Opnames niet mogelijk Bij overheden is dat ook zo. Dan wil je wat inspreken en dat kan niet. Dat is niet mogelijk. Ze kunnen geen, dat is jammer. Het algemene nummer is dat veranderd? Ik heb de Almanak. Wacht even, 8051. Ja, ik heb echt naar het algemene nummer. Dan, dan zal het wel veranderd zijn. Dat is best jammer eigenlijk. Als ik daar nou zo over nadenk, want uh, dat uh, <coughs> bederft. In meer of mindere mate uh, de grap die ik uh, van tevoren in mijn hoofd had. Nou, dan gaan we maar luisteren naar een, een, een nummer van uh, ja, Robin Grontier, mijn uh, muzikale maatje. En uh, die heeft zo ongelooflijk veel uh, nummers gemaakt. Maar dit is een nummer dat ik samen met hem gemaakt heb. En het nummer heet We Have to Go. Het nummer We Have To Go van Robin Groonteer en de Marbop. Het staat trouwens gewoon op Soundcloud om terug te luisteren. Is ook wel terug te vinden in het Soundcloud topic op Kiof. En enfin, Ja, Er was net een nieuw nummer gepost, een 023 nummer. Gaan we er even bij pakken. <coughs> Sorry voor mijn gekaf en gehoest. Um, goed, bellen. No 23 518 oh. Ja, gaat goed. Ik heb geen idee wie ik bel trouwens. Maar ze nemen niet op. Nee, geen nummer van MIGA, Toby. Ik heb een mail van MIGA. Ik wacht nog steeds met smart op het nummer van MIGA. Hm. Um, volgende nummer: <laughs> iemand? Want uh, hier gaan ze niet uh, opnemen. Lijkt het, tenminste, daar lijkt het op. Nope lectorium rosicruzanum rosicruzanum sorry lectorium is de lezer iets met lezen maar ze nemen niet op oké okay. ander nummer iemand want anders gaan we gewoon ja um die plaat gaat niet draaien of wil die niet waar heb je het over geel kristalster de rozenkruis, ja nee dat snapte ik wel maar ik zat even letterlijke vertaling uh, lectorium uh, je hebt zeg maar lectori salutum, betekent de lezers zijn gegroet, vandaar dat ik even die link naar lezen uh, legde Toby. goed, uh, iemand met een nieuw nummer want anders gaan we gewoon eerst uh, nog maar een muziekje doen ofzo, ik weet het anders ook niet als dus niemand komt met uh, nummers, ik bedoel, ja, ik kan zelf ook nog wel even een nummertje erbij pakken. En eens even kijken. Uh, uh, is het een beetje saai om. Korean Garden in Amsterdam, een restaurant, contact. Ik ga gewoon eens bellen. Totdat er iemand anders met een ander nummer op de proppen komt. En dan ga ik nog een keer bellen voor Kim. Kim Jong-un. Uh, 020 want het is oh, 670 830 mm, mm. zo hey. onjuist telefoonnummer 020 083 2 3 dat is toch goed huh, nu gaat hij wel In Garden? Hallo met Kim. maar Ik ben op zoek naar Hallo. Fook Jun Un. Hallo. Hallo. Ik zoek Fook jong ja, bent... Un. Uh, wie zoekt u? Fook Jong. Ja. Un. Wie zag? De, De broer van Wat Kim. De broer van Kim. Kim gaf De... het telefoonnummer van zijn broer en die zei je kan Fook Jong Un bellen op dit nummer 020 670. 8323 Ik was hun tegengekomen tijdens mijn reis in Pyongyang. Oh, maar ik ken hem niet hoor. Het is, uh, hij is onbekend hier hoor. Dit nummer is 020 0206708323. Hebt u dat gedraaid? Ik heb gebeld 020. Ik heb het van het visitekaartje van Kim Jong Un 020 0206708323. Ja? ja, dat klopt. Dat is een, uh, ons visitekaartje dan. Maar ik ken nee, hem het niet. Het is het kaartje van Kim Jong-un, Vice President Kim... of the North Korean Trade Association. Dat is wel raar hoor. Nee, dat is niet, uh, ik, ik was in Noord-Korea op vakantie op reis en ik heb daar dit kaartje gekregen met dit telefoonnummer in Amsterdam. Oh, dat is Aan het Europaplein 21.078 he, GS Amsterdam. Klopt dat? Ja, maar dit is, een ja, dit is een restaurant, maar die man die ken ik niet. U, u bent Kim... geen groothandel? Nee, ik ben geen groothandel. Je bent geen Noord-Koreaanse groothandel. U bent geen Noord-Koreaanse groothandel. Noord groothandel. Nee, nee, dit is een Koreaanse restaurant. Koreaans, maar huh? er is toch Noord-Koreaans en Zuid-Koreaans? Uh, staat er op het kaartje ook een restaurant op? Nee, er staat alleen noord-, North Korean, dus noord koreaanse Trading Association. Zal nee, nee, nee, handelsorganisatie zijn. Ik, nee, dat is niet. Volgens uh, mij belt u naar een verkeerde nummer, hoor. Nee, het staat echt dit, op het kaartje en ik heb het. Nu, ik heb het kaartje gekregen van Kim. Oh nee, Kim dan Jung. Ben je, en zijn naam denk ik, is Kim Jong Un. Nou, in de Maling. Ja, maar ben ik, denk ik. Uh, dat ik was geïnteresseerd in, in, in het maken van de houten poppetjes die hij wilde importeren. Oh, maar, maar ik ken hem niet. Ik ken hem niet. Uh, dus uh, sorry, uh, ik moet er ophangen, hoor, want uh, die is onbekende persoon. Dit is een restaurant. Er dus, dus is in het restaurant ook niemand aanwezig... ...die Kim Kjoen ja. Nee, sorry, heet. ik kan u niet helpen. Oké, okay. nou, neemt u me niet kwalijk, dan, ...dan wens ik u een fijne avond. Oh, toen hing ze al op. <lacht> ah, jammer. <tals> Zo, <nacht> nou, jammer. Zo, ...een beetje lullig eigenlijk. <tals> <tals> maar ja, dit is die... Uh, ...Black Project uh, podcast, hè. Dan krijg je dat soort dingen. Dan uh, zullen jullie nog versteld van staan... You'd be surprised. En uh, dan maak ik geen grap. Goed, um, denk, denk. Zijn er al uh, nieuwe nummers die gebeld kunnen worden of uh, gaat het hierbij blijven? Want anders ga ik gewoon eerst weer een plaatje draaien. Uh, laten we dat ook gewoon uh, maar doen, want uh, yeah. ja, naja, nou goed. Um, een plaatje van, ja, waarom niet? Yubi 40 met het nummer Tyler. So Was het nummer Tyler van uh, UB40. Ik heb even geprobeerd of ik het nummer van Eva Surge ook uh, kan achterhalen. Uh, dat uh, lijkt uh, minder makkelijk dan uh, gedacht. Uh, waarom dat minder makkelijk lijkt, uh, dat heeft denk ik alles te maken met het feit uh, dat ik dacht haar telefoonnummer gevonden te hebben. En toen ik het belde, bleek het nummer afgesloten te zijn. Dus ja, dat, uh, dat werkt dan niet. En wat misschien wel werkt, is gewoon nog een liedje. En uh, dan ga ik zo eens verder proberen. We gaan even luisteren naar de Burden of Shame van Ubi 40. En ik hoop dat ik zo wel het nummer van Eva Surga heb weten te achterhalen. <middels> must account for bloody deeds have been done in my Dat er iemand verrot gescholden moet worden Schatse verrot Zegt Toby Wie moet er uh, verrot gescholden worden Ik zal eventjes uh, hmm. Wait a fucking second uh, Where's my music control uh, Here it is uh. Muziek uit. UB40 even in kop houden. Dit is dus eigenlijk mensen, de luisteraars die live zitten op de stream. Uh, ja, mijn naam is Osama bin Laden. Ik vervang vandaag uh, BAVO met. En uh, het is niet de 33ste podcast, maar het is een, een, een soort Black Project. Een underground uh, Ultimate Pirate Podcast. Um, dus het heeft geen nummer. Het is aflevering 000. Zero, zero, zero. En, uh, ja, dat nummer wat gebeld moet worden om ze verrot te schelden. En nee, geel, kristalster. Ik heb niet echt dat kaartje. Natuurlijk is het gewoon in uh, scène gezet. En Mac zegt, misschien is Kim hier. In de M ah de ambassade. We gaan eerst eens even bellen naar het nummer wat uh, Toby postte. En dat waren mensen of uh, personen die uh, in zijn uh, ogen verrot gescholden moeten worden? Nou, uh, ik kan niet beloven dat ik dat ga doen. Maar ik ga in ieder geval uh, mijn best doen om uh, een leuk gesprek ervan te maken. Ik, ik ben heel benieuwd wie het zijn. Uh, daar komen ze we zo wel achter als ze opnemen. Toby? Or Toby? U bent verbonden met de bond tegen vloeken. Ah, op dit moment de bond zijn we niet tegen vloeken. Probeert Probeer het later nog? In. Godverdomme! Bedankt voor uw begrip. En die voicemail? U bent verbonden met de bond tegen vloeken. Op ja? dit moment zijn we niet bereikbaar. Jezus neerds! Je zet toch niet het ding op herhalen? Neem dan Godverdomme de telefoon op of uh... ja, doeg. Uh, ze nemen niet op, man. Tobi, ik heb ik heb wel nog een opname liggen, maar die kan ik niet laten horen, Omdat die uh, die wil ik eigenlijk nog bewaren voor een ander moment. Dat ik belde met de bont uh, tegenvloeken. Wat euh, <hacht> ja, een donkere stem. Alhoewel die heb ik al wel eens afgespeeld volgens mij. Doet ook niet toe. Uh, ik zie dat uh, Lou de podcast uh, aan heeft gezet en zelfs de muziek irriteert haar niet. ten nadelen van de podcast, trouwens hoor, is geheel. Van mezelf. Ja, nou oké. Okay. Het is vandaag gewoon onze show. We doen wat we willen. En uh, nou ja, ik hoop dat uh, de poes van uh, Blackbox inmiddels terecht is. Uh, Mac, die uh, zei: Misschien is Kim hier. En uh, ik heb hier een nummer in uh, Den Haag. En we gaan even proberen daarheen te bellen. In, in, eigenlijk doe ik dat in de hoop dat daar nog wel iemand aan het werk is uh, vanwege het uh, tijdsverschil. En dat er dus een kans bestaat dat ze opnemen bij de Noord-Koreaanse ambassade aan de verlengde tolweg in Den Haag een tip van Mac uh, 3586076 ja en ik zeg gewoon dat ik doorverbonden ben door mijn vriend Mac dude spreek even gewoon normaal Nederlands man ik kan je niet verstaan 아름도시정별의 이사 번호로 연락 주시기 바랍니다. 바로 험합니다. 모든 룸드를 앉아 남자 험들이라. 내는 헌호 9삼구뷰 번호로 연락 주시기 바랍니다. 감사합니다. En dan word ik gewoon opgehangen. Oké, okay, ze nemen daar niet op. Jammer dat uh, die geen voicemail hebben. Anyways, uh, nog meer ambassades uh, die gebeld moeten worden. Um, nu ik toch bezig ben. Goed, uh, alleen muziek en uh, Bafo die wat prime calls doet. Ja, dat klopt. Vanavond even geen officiële podcast. Gewoon um, een beetje oude hoeren. Om, omdat uh, Toby niet zonde kon. Maar morgen uh, ga je zelf maar lopen, oude hoeren. Toby, ga je zelf maar een podcast maken. Want die 33ste die komt pas in het weekend. Dat wordt de marathon. En uh, tot die tijd uh, doen we niks anders dan uh, dit. Of je moet het zelf wat uh, serieus gaan maken. Zijn er nog mensen met nummers? Van mensen die gebeld moeten worden. Want, uh, dat doe ik met al plezier. Maar ja, goed. Anders ga ik zelf op zoek naar een nummertje. En dan uh, rolt de vaste <coughs> wat raars uit. Goed. Als jullie nou eens even na gaan denken over het volgende nummer. Want ik kan bellen. En dan draai ik in de tussentijd uh, gewoon nog een liedje. Hmm, hmm, hmm. -mm. Hmm. En ja, wat voor een liedje moet dat eens gaan worden? Um, moeilijk hoor. Er is zoveel leuke muziek. Um, ja, ja, ja. Um, ja. Positive Vibration van Bob Marley en The Wailers live vanuit Ahoy in 1978. Rastaman vibration, yeah, positive. High and vibration. Stichting Nederlands-Israël. Terwijl Bob op de achtergrond uh, live. M mee blijft kinken, maar ze nemen niet op. Die stichtingen zijn natuurlijk allemaal dicht. Hang allemaal aan. Hallo. Hallo? Hallo. U, u spreekt met uh, Bob uh, Rastafari. Ik ben op zoek naar uh, de stichting Nederlands-Israël. Ja, dat, uh, daar bent u mee verbonden. Ah, ja. Uh, ik ben uh, Rastafari en uh, wij hebben ontdekt dat ook wij een van de stammen uh, zijn. Een van de Joodse stammen. En wij zouden graag vanuit onze uh, optiek en uh, onze beleving graag toenadering willen zoeken. Met uh, de Stichting Nederlands-Israël. Ja. Ja. Wij, wij zijn namelijk van de, de stam van Juda. En... Um, ja, wij willen dat graag ook uh, nu eigenlijk officieel erkend hebben. Ja, ja, ja. nou ook, Ik, ik uh, ben dan uh, zeg maar de representatieve persoon voor de Caribische eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden: Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius, uh, Aruba, Curaçao en natuurlijk niet te vergeten Bonaire. Hè? En op basis van het verbond dat in 1723 is afgesloten op Sint Eustatius tussen de toenmalige Nederlandse Joden en de Nederlandse West-Indische compagnie zoeken wij als slachtoffers van, we zijn natuurlijk de nabestaanden van de slachtoffers van de slavenhandel, zoeken wij nu toenadering omdat wij ook een van de Joodse stammen zijn. Nee, kijk die uitdrukking kan nooit kloppen uitdruk een een van de joodse stammen waarom ja, kan dat niet kloppen volgens u waar de joden van komen dat is van Juda. ja en wij ja. zijn ook een ja, uh, van de een stammen van, die afstammen van juda van Israël. ja en ondanks dat wij zwart zijn of donker zijn wij ook gewoon joden U schrikt ervan, hè? Er, dan is er nou weer een verschil tussen het jodendom als geloof en mm -hmm. als afstamming. Maar het is niet alleen maar een geloof. Het is voor ons een geloof en onze roots, waar wij van afstammen. Daar zingen wij ook over in onze reggae-muziek. Ja. En Bob Marley zong het al, dat wij alle afstammen van... Juda. Uh, En hij is voor ons uh, de profeet van, van onze tijd. Ik moet eventjes die televisie uitzetten, want... Oh, u was aan het kijken naar lingo. een woord is niet zo best meer, dus... Uh... Ah, moet ik wat harder praten? Dat, dat zo is nog beter, ja. Ah, oké. Okay. Ja. Zo gaat het goed. Zo gaat het goed? Ja. Oké. Okay. Maar u kreeg mijn verhaal wel mee? Nou, ik, ik, ik, ik heb het niet helemaal goed begrepen. Hm. Nou, ik bel u dus als uh, de persoon die uh, de Antilliaanse eilanden vertegenwoordigt. Ja? Dat zijn Sint-Maarten... Saba, Sint, Ostatius. Sint Ostatius, ja. Aruba. Ja, Sint Ostatius is natuurlijk heel belangrijk, want daar hebben de Joden met Nederland een pact gesloten om in slaven te kunnen handelen. En wij hebben nu erkenning gekregen vanuit de Verenigde Naties, ook naar het hele Zwarte Piet verhaal natuurlijk. En ja, wij stammen ook af van Juda, wij zijn ook Joden. De Rastafari movement, onze beweging, wij zijn ook gewoon Joods. Ja, kijk, wij en maken... daarom zoeken wij nu toenadering met de organisaties die banden met Israël hebben? Ja, nee, kijk, wij maken een uh, duidelijk onderscheid tussen, uh, of na, na de regering van Salomo, is het Rijk Israël uiteengevallen in twee delen. Klopt. Het de, de noordelijke Israël en het zuidelijke Juda. Mhm. Mm en. Uh, dat is nooit weer één geworden, maar dat betekent wel met de ballingschappen naar Assyrië mm -hmm. is ook een groot gedeelte van Juda meegegaan. Ja. En toen bleef er eigenlijk alleen maar Jeruzalem en de omgeving over. Mm -hmm. Die zijn later naar Babel gegaan mm -hmm. en die ballingen zijn na 70 jaar weer teruggegaan. Ja. Maar die andere stammen zijn nooit teruggekomen. Maar... Wij willen dus, de, omdat de vloek van Babylon uh, bijna gebroken is, hè? de, de, de, de ja. tijd van het einde van Babylon is nabij in onze optiek. En wij willen een hereniging van het Joodse volk en in één Israël zoals het was. Wij, wij hebben inmiddels ook uh, andere organisaties aangeschreven en uh, geprobeerd te bellen en te bereiken. Om, omdat wij willen dat alle Joden weer verenigd worden op één plek. We hebben ook contact met de Joodse organisaties in Iran. Ook die mensen willen graag terug naar hun huis. We hebben de namen goed gebruikt. Joden waren er pas na de Babylonische ballingschap. Daarvoor is de naam Jood nooit gebruikt. dat was het Israël en Jood. We waren Israëliërs israëliërs dat zijn de bewoners van de huidige staat israël ja oké okay, maar als ze nog eens even de zijn de nakomelingen van jacob ja de, de, de namen die we gebruiken zijn erg belangrijk want daardoor is zoveel verwarring ontstaan mm -hmm. over wat israël is wat de joden zijn en wie de joden zijn en hoe dat zich allemaal in de geschiedenis heeft afgespeeld ja, want ik, ik las onlangs in een verslag van de bijeenkomst, de jaarlijkse bijeenkomst voor de Askenazi joden um, dat zij dit helemaal niet willen. Zij willen niet dat alle volkeren van vroeger weer verenigd worden in een nieuw Israël. Nee. Nee. En veel van die Ashkenazi-joden stammen ook helemaal niet van... ...van Israël af. Nee, en dus daarnaast de, hebben wij ook... Van, ...van Turkse afkomst. Ja, ze handelen ook gewoon in... ...kwamen wij achter... Sommige van hun handelen in wapens... ...met Palestina. Ja. Met, nee, echt met de, de terroristische... ...organisaties van Hamas. Daar, daar doen ze zaken mee. Ja. En diezelfde mensen noemen zich Joden. En dat, ja. dat, dat maakt mij ongerust. Ja, dat is het... Er staat in de boek Openbaring, wordt er twee keer genoemd. Mm -hmm. Mensen die zeggen dat ze Joden zijn, maar ze liggen Ja. Maar ze zijn de synagoge van de Satan. Van de Satan. Van de Baphomet bedoelt u? Ja. Ja. U bent ook bekend met Baphomet? Met? Het verhaal van Baphomet. Ja. Wat ja, kunt u mij daarover vertellen? Want daar lazen wij wat over in een boek. Maar dat was heel onduidelijk. Ja, dat betekent heel. Daar weet u meer over? Ja. Kunt u, kunt u daar mij misschien wat meer over vertellen? Over Bafelmet? Nou, dat is... Dat zou ik eens eerst moeten we naar kijken, nog weer. Want zo even uit mijn hoofd. Euh, uh, dat gaat. Ja, een deel daarvan las ik, ja, ik in de Dode Zee Ik ben een jonge een man meer. Ah, neemt wek wek u me niet kwalijk. Ik ben 89, dus. Uh, 89, oké. Okay. Maar u bent nog wel actief met de stichting? Ik ben nog steeds actief. Oké, okay. dat is prettig om te horen. Ik tot het eind. Ja, nou dat vind ik fijn om te horen. Dat u zo'n uh, actief man bent. Maar, um, ja, uh, nou, u heeft in principe natuurlijk al een aantal van mijn uh, vragen heel erg fijn beantwoord. Daar ben ik heel erg blij mee. Ja. En daarvoor wil ik u heel erg danken. En uh, vindt u het goed als ik u uh, wat informatie over onze beweging toestuur? Ja, dat is prima. Oké, okay, dan ga ik dat doen. Ik heb het adres. En dan goed. wens ik u een. Uh, Fijne voortzetting van de avond. Ja, dank u. Oké. Okay, dag. Ja. ja. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om deze man van 89. Uh, nee, ik kon het niet. Uh, nee, dat kon ik niet over mijn hart verkrijgen om hier nog verder heel hard nee. tegen te gaan grappen. Want ik had er wel een paar over. Zie ik Nee, sorry. Neem niet kwalijk. Um, ik denk dat de rasta grappen en het verhaal van met. Die man die gaat nu al zijn tora's naast zoeken op met, maar kan niks vinden. Ha, goed. Ja, muziekje. En uh, als daarna nog mensen zijn met een leuk nummer, dan gaan we gewoon nog iemand bellen. Uh, en bedankt voor uh, dit nummer. Het was uh, No More die dat uh, plaatste. Dus thanks, No More. Uh, en yeah. ja. It kills me, een Bob Marley. Waarom uh, GKS? Want dan zet ik er met alle plezier nog eentje voor je op. Maar welke wil je horen? Zeg het maar. Eh... Uh, it up! Ja? Of uh, Andere verzoekjes, Klop. Zeg het maar! Ik heb alles hier wel! Jammin! Of eh... Uh, roots Rock Reggae! Zeg het maar! Kom, GKS, kom nou! Anders laat ik deze gewoon staan! Roots Rock Reggae van Bob Marley and The Wailers Rock en reggae. En wat mis ik mijn eiland, man. En dan ben ik wel in mijn uh, geboortestad hier in Groningen, waar ik uh, uit de klei getrokken ben, maar nee, niets kan op tegen mijn eiland. Ah, man, I, I miss that shit. Maar goed, uh, en om dat goed te maken, moeten we anders gewoon maar eens even gaan bellen met uh, de, de volgende. Uh, iemand die in. Uh, oh, wacht, voordat ik verga. Blackbox uh, poste net een hele mooie foto die foto van die zon, die heeft hij besproken in die 31ste podcast en ja Blackbox ik hoop echt dat Blackie snel gevonden wordt en weer bij jou is want man nee ik vond het helemaal niet leuk om te lezen man heel toevallig had ik vanmiddag nog een foto laten zien van Blackie aan Snickers hier en daarom vond ik het nog minder leuk dan minder leuk om te lezen dat ik altijd weg was ik hoop dat hij dus snel weer is en ja, um, ondanks dat uh, jij daar met die. Uh, ja, dat, dat nare feit zit dat uh, de poes weg is. Um, moet ik hier toch uh, do doorgaan met. Um, ja, de show. En in die show probeer ik uh, wat verschillende mensen en dingen te bellen. En de ene keer is dat uh, grappig bedoeld, en de andere keer. Ja, uh, yeah, is het bedoeld uh, om. Uh, Misschien ook wel een uh, serieuze uh, kanttekening uh, te plaatsen en die mensen op iets uh, te wijzen. En bam Ik denk dat ik er weer een heb. Ik zal eens even zoeken naar een uh, nummer van de Antilliaans buurtcentrum of zo. Even kijken: Antilliaans buurtcentrum, telefoon even kijken buurtcentrum lagoon verwaarloosd buurtcentrum otrobanden krijgt mij nee, over buurthuis ik moet gewoon een buurtcentrum in hey, moet Er moet gewoon ergens een buurtcentrum zijn Antilliaans buurtcentrum ergens in een plaats ik noem wat in amsterdam um, oh, wacht eens even in assen had je vroeger de Surand. Surinaams-Antilliaanse vereniging. Maar bestaat dat nog? Nee, de Surant bestaat niet meer. Jongen. <tossimus> Zijn er al mensen met een nummer waar ik heen kan bellen? Of uh, moet ik gewoon zelf even wat zoeken? Even kijken. Wat hebben we nog meer? Wie kunnen we nog meer bellen? Um, zoek, zoek, zoek, zoek, zoek. Um, telefoonboek. En dan gaan we gewoon op zoek naar iemand die. Uh, Teuben heet. Teuben. Ja, we gaan uh, bellen naar uh, Teuben in zuid Ja, waarom eigenlijk? Omdat die Teuben heet. Uh, goed, misschien is het familie van Anton. Want er komt wel uit die streek. En wellicht kunnen we een van de leuke ruimteschippen gesprek starten. Met deze Teuben uit Zuid-Laren. Even kijken. ik kan nogal bellen toch? Het is nog niet zo laat. 409, 4 4 Zo. Ik doe net alsof ik op zoek ben naar Anton Teube. Antonaki Teube. Zinneke. Hallo, met uh, Dirk salusa Ik uh, ben op zoek naar uh, Anton Teube. Anton Teube, oh, dat met u verkeerd. Ik ben niet verbonden met uh, de UFO-specialist Anton Teube. Nee hoor. Uit zuid laren En, en waar wonen aan die wonen? Ik heb een. Uh, visitekaartje gekregen van uh, Anton Teube en er staat hier dat de uh, Sweg uh, in zuidlaren Ja, maar hier wel geen Anton. Maar ik heb wel zijn te ja, telefoonnummer. Is uh, dit nummer wat ik nu bel. En ik bel namelijk naar aanleiding van uh, de UFO landingsplaats in uh, Schibborg die wij uh, samen hebben ontdekt vorig jaar. We hebben in Schipborg, oh. achter de boerderij de Schipborg, hebben wij een geheime voormalige landingsbaan van de nazi's ontdekt, die in de Tweede Wereldoorlog daar een project hebben gedaan met een geheime klok. Een onzichtbare ja. tijdreismachine. Oké. Okay. Nou, en? ik ga mijn man even... Weet hij er wat meer van? Een momentje. Ja hoor. Ik ben niet zo. Pardon. Um, ik spreek met de Anton Teuben nu. Nee ja, hoor. Oh, want ik, ik ben op zoek naar uh, Anton Teube. Ik heb een uh, visitekaartje. En daar staat dit uh, telefoonnummer op, wat ik nu heb gebeld. En een adres aan de S-weg in uh, Zuid-Laren. En dat komt omdat nou ik uh, Vorig jaar met Anton Teube hebben wij achter de boerderij in uh, Schipborg. Uh, daar staat een uh, boerderij die is uh, ontworpen door Berlage. En uh, daar hebben wij een ontdekking gedaan. De nazi's hebben daar in de Tweede Wereldoorlog uh, rondom uh, Schipborg en Zuid-Laren. Hebben ze daar uh, geheime testen gedaan met. Uh, ...UFO-vliegmachines en een soort tijdreismachine, de, de klok, of ook wel die klokken genoemd. En uh, we hebben daar heel veel uh, onderzoek naar gedaan. En nu blijkt dat vanavond op 5 juni uh, om 23 uur 15 daar waarschijnlijk een grote lichtflits te zien zal zijn. Omdat er dan uit de tijd terug mogelijk die klok terugkomt. En ik heb Antons kaartje en ik kan hem op zijn 06 niet bereiken, dus ik dacht ik bel hem gewoon thuis... Ik heb, ik, u spreekt sowieso, overigens met ik, ik Horst Kortius. Wat zei u? Ik, zei, ik heb geen zoon die Anton heet. U kent ook helemaal niemand die Anton Teuben heet? Nee. De grote ufoloog. Nee. Oh. O, oh, dat klinkt alsof, oh. u, alsof u toch wel weet wie Anton Teuben is. Ja, nou, nou daag mij er iets. Kunt u eens wat meer vertellen? Uh, deze, deze Anton Teuben, mm -hmm. die uh, komt van Sappemeer. Van Sappemeer? Ja. Juicy Lake. En ik kom zelf van Hoge Zand, daar ben je geboren. Mm -hmm. En die Anton High Zand, die, inderdaad. Die, uh, ja, die woont in Groningen, volgens mij. Aha. Hoe kan het dan dat ik een kaartje heb met dit telefoonnummer... en een adres aan de dat... S-weg in Zuid laren Dat weet je niet. En er staat Anton Teuben op. Ufo-specialist. Ja. En directeur ja. van de Salousaanse Maatschappij. Dat zou heel best kunnen. En er staat hier ook nog iets van Niburu bij. Dat is een dat website over ufo's. En ik heb met hem die geheime landingsplaats... Um, dat was vorig jaar. Die ja. hebben wij afgegraven archeologisch. Ja. Dat ligt ja. achter de boerderij de Schipborg. Op het landgoed van de Schipborg. In Schipborg. Ja? En we hebben dat blootgelegd. We hebben foto's gemaakt. Er zijn ook mensen van de NASA bij geweest. En ik wilde Anton dus bellen om te zeggen dat hij daarheen moet komen. Want om, tegen kwart over elf vanavond komt daar waarschijnlijk door middel van een uh, pseudomatische. Uh, Lichtflitstechniek. En, en dat is zeg maar het samenpersen van uh, plasma-universa. Op uh, grote schaal. Waardoor je een uh, opzuigwerking krijgt. Die dan alle zwaartekrachtdeeltjes zeg maar onttrekken aan het luchtledige. Ja. En um, u bent bekend ermee? Nou, ik ben er niet zo heel bekend mee. Een klein beetje ik... begrapt u wel wat ik bedoel. Ja, en... ik, ik, ja, ik... Als ik dat zo een beetje naga, dan... Ja, dan... Kan ik een beetje... Het heeft ook te maken met de hunebedden. Ja. De, de hunebedden zijn namelijk niet wat uh, veel mensen denken dat uh, hunebedden zijn. Want Um, wij daar moet ik wel even heel voorzichtig zijn want uh, we, dat is uh, ook allemaal met geheime diensten en zo besproken de hunebedden, daarvan wordt verteld, door middel, daarom worden er ook uh, tientallen miljoenen gestoken in het museum in Assen, het Drenns Museum er wordt dus gezegd van die hunebedden dat het uh, eigenlijk door hunnebedbouwers gemaakte dingen zijn um, onderzoek met ook uh, LOVAR en het CERN in uh, Zwitserland en ook met de NASA heeft dus uh, al in uh, 2008 Acht aangetoond dat de hunebedden eigenlijk uh, bakens waren voor ufo's net als uh, de piramides in egypte daarvan uh, wordt ook gezegd dat ze dus gebouwd zijn door uh, piramidebouwers maar de realiteit is dus uh, dat uh, ja dat eigenlijk gewoon bakens zijn voor energie uh, dat heeft met de leelijnen te maken in de aarde en ja dat was voor die ufo's, en dus nu ook in Schipborg, daardoor kan er vanavond die klok, waar de nazi's dat project mee bezig zijn geweest, die kan daar dus ook terug gaan landen. Ja. Die hunnebedden begeleiden dat allemaal. En ik, ik weet niet of je ook wel eens heeft gehoord dat er heel veel ufo's worden gezien, boven Noord-Nederland. Nou, ik heb wel eens gehoord dat, uh, dat er gezegd werd dat er, uh, dat spul daar uh, gezien is, maar u heeft ik het wel van horen zeggen. U heeft zelf nooit gezien, maar wel van horen ja. zeggen dat er veel UFO's zijn. Er nou, is een uh, geheim soort UFO. Die kunt u wel, ik weet niet of u uh, internet heeft thuis. Ja. Um, heeft u pen en papier? Ik kan u wel wat informatie geven, dat kunt u even googlen. Ik heb pen en papier. Ik heb in ieder geval papier. Nou, nou, dan. Ja. Heb ik ook al? Ja. Dan kunt u het beste gaan naar WWW. Ja. En dan de Q, de letter Q. Ja. De letter U van u, Ufo. Ja. Dan de letter O van Otto. De letter O, hè? Ja, O van Otto. Dan de letter F van Ferdinand. Ja. Dan de letter A van Anton van Anton Teuben. Ja. Dan de letter T van Teuben. Ja. Dan de letter A van Anton. Ja. Dan de letter F van Ferdinand weer. Ja. De E van Eduard. Ja. De R van Rudolf. Ja. De U van Utrecht. Ja. De N van Nico. T van Teuben. En dan punt. Kom. Als u naar die website gaat, dan kunt u meer vinden over wat ik u net heb verteld. Oké. Nou En dan spijt het me dat ik u heb gebeld. Ik zal proberen of ik Anton op zijn mobiel kan bereiken. Dat is geen probleem. Volgens mij woont hij Anton Teuben in Groningen. Ik zal mijn best doen en ik zal verder gaan zoeken. Ik dank u ja? en ik wens u een uh, fijne okay. voortzetting van de avond. En als u een mooie lichtshow wilt zien, dan moet u even rond kwart over elf kijken richting de Schipborg, de boerderij. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, we zullen even kijken. Oké, okay, fijne avond. Uh, uh, u is hetzelfde. Dank u wel. Dag, dag, dag, dag. Dag. <laughs> Jezus. Ah. Oké. Okay. Tijd voor een muziekje. Ik hoop dat die knakker op de fiets stapt en naar schipborg rijdt. En tot kwart over de wacht op het niets. Maar hij gaat in ieder geval wel op covaterverhoed.com kijken. En mogelijk hebben we weer een nieuwe bezoeker erbij. Zo leer je wat. Uh, juicy Lake, uh, High Sand. High Sand, Juicy Lake, Hoge zand meer. Ja, dat rolde er gewoon uit. Maar zo noemden wij die plaatsen vroeger. En, en ja. zo hadden we voor elke plaats een Engelse naam. Um, Anyways, ik zet een muziekje op en uh, ik ben er zo weer en dan gaan we gewoon uh, nog eens wat doen. Uh, als er iemand is met een uh, nummer, knal hem in die pseudo's en uh, we gaan er wat mee doen. Even hoor, um, zijn er uh, verzoekjes of uh, anders dan gaan we gewoon luisteren naar System of a Down with Sugar. and then... sit. My desolate room. No lights. No music. Just ever. killed everyone. I'm away forever. But I'm feeling better. How do I feel? What do I say? Fuck you, it all goes away. How do I feel? What do I say? Fuck you, it all goes away. How do I feel? Muziekjes. Nou ja, dat is dubbel pret voor jullie. Maar ik ga dit liedje wel even afzetten. Ik was even sanitaire stop-slash break aan het houden. En we zijn nu naar No Rain van Blind Melon aan het luisteren. Maar die houden we dan even voor later. Even in die shoutbox-pseudo's uh, lezen. Kijken of we nog kutmuziek. Ja, bleef Kutmuziek. Yeah. Alles is kut. Alles is kut. Alles is kut. Huh. Uh, bouw iemand van een liefdadigheidsinstelling en vraag eens waarom de directeur van tonnen per jaar verdienen. Nou, kom maar met de nummer en ik uh, bouw wel bleed. Dan doe je wat ik zinnig Ja, ik doe altijd wat zinnigs. Ik doe gewoon wat ik zelf uh, zin in heb. Um, ja, dat nummer van die Eva Surga uh, Mac, dat kan ik ook niet vinden. Um, en ja, als jullie niet met nummers komen, ga ik gewoon zelf willekeurige nummers draaien. Ehm. Um, ik kan ook nog wel een muziekje opzetten. Ik kan natuurlijk gewoon stoppen met podcasten. Ik bedoel, het is maar een uh, black project. Ik doe het maar eigenlijk alleen maar om uh, Toby een beetje te vermaken. En, en wat gaat Toby doen? Ik ga weg. Ik ga nokken. Nou, ah, mooi is dat. Ik doe het godverdomme om, om, om, om het jou een beetje verdieren eh, te geven. En, en dan ga je zo lopen mieren. Ja, dat snap ik dan niet, hè? Ik bedoel, uh, als je het dan beter kan, doe het dan lekker zelf. Um, uh, ja. Want uh, uh, goed, de morgen dus niet uh, van hetzelfde. Dat snap je wel, Toby. Dan als je weer gaat zullen, dan zeg ik ook... ga het maar lekker zelf doen. Want uh, die 33ste... die wil ik gewoon relaxed doen. Die wil ik goed voorbereid zijn. Daarnaast vind ik ook gewoon dat ik gewoon af en toe een paar dagen niks mag doen. Geen podcast mag maken als ik daar geen zin in heb. Ja, yeah, whatever. Uh, Dodgers aanroefen. Ja, in Hamburg. Dat wou ik dus doen, uh, no more. De zeg je. Hè? Oei. Even kijken... De webmaster van de weddenbruders, die heet Bart de Glint, of zo. Even kijken. En die woont in Rolde. De Glit of de Glint, of zo. Even kijken. Bart de Glint. De Glit. Rolde als bedrijf. Wacht even. Uh, de Glint, Rolde. Zoeken. Wacht eens even. kapsel de kapschuur. Uh, nee broeders. Nee, die vindt hij dan weer niet uh, Met Umlood Die lui staan namelijk ingeschreven bij de KVK Dus je zou zeggen uh, Ik ga even nog met Google zoeken Bart de Glint ofzo Bart de Glint Ja, Bart de Glint uh, Nee Bart de Glint rolde, uh, even kijken, ja, Bart de Glint, uh, Werderbruders, even kijken, Bart van de Werderbruders, ja, Bart de Glint, ja, dus toch wel, um, ik heb hier meer namen, nou, de Werderbruders Colophon. Um, Bart de Glint voorzitter, tevens webmaster, Hans Tepper. Tepper, die naam ken ik. Ja, dat is het leuke van dat ik in, in die omgeving ben opgegroeid. Maar uh, Tepper in het telefoonboek in Rolde. Uh, tepper. Ja, Tepper Landman. Even kijken of die voorletters overeenkomen. Nou. AE, Hans, nee, lijkt me niet. Pieter Tepper. Oh, maar dat is weer... Huh? Pieter of Hans Tepper. Dan hebben we nog Han Vos. Die ken ik zelf ook. hier Achter... Bart de Glint. Nou, de Glint in rolde. Uh, ja, dan krijg ik dus een hele zooi nummers. Verzorgingshuis De Wenning. Café De Aanleg. Huh? Maar niet meneer de Glint zelf... Um, even zo, nee, ook niet um, goed, dan uh, gaan we gewoon even naar Ballo ook niet, Tapper. ook niet wel rollen. rolde nou, dan gaan we die gewoon maar eens even bellen kijken of het een wedderbruder is telefoonnummer tonen uh, ja, goed nou even telefoon erbij pakken dan ben ik benieuwd of dit inderdaad uh, Hans of Pieter Tepper is. Dat zullen we zien. Uh, komen we snel genoeg achter. 074. Oh, verkeerd ingetikt, mijn fout. 0592. Ik zat even precies verkeerd om. Uh, 3-0. No. Oh, kut. Tepper, ik ben benieuwd. Kan nog, kwart over negen. Ja, moet ze wel opnemen. Ja, bleed. Ik zie wel dat ze heel veel geld verdienen. Maar kom het een nummer? Ah, dat vind ik een Greenpeace. Nou, dan gaan we daar gewoon heen bellen. Um, want uh, deze, die uh, wedde de oma, die uh, neemt niet op. Dus, next. Ja. Um, ik zie hier een nummertje staan. Um, Greenpeace. Ik ben benieuwd of die überhaupt s'avonds nog opnemen. Ik weet wel wat daar uh, wordt verdiend. Ik, ik ken ook iemand die voor Greenpeace heeft gewerkt. En mij vertelde over hele dure LCD-schermen aan een pand ergens aan de gracht in Amsterdam. En uh, alleen dat al maakte mij oprecht misselijk. Ik zie dat Toby ook online is. Ik kan Toby er natuurlijk wel even bij halen. En uh, in plaats van uh, dat hij commentaar levert vanaf de zijde. En dat hij gewoon zelf even wat gaat doen. Uh, in de zin van die podcast maken. We gaan even bellen naar Greenpeace ik doe maar voor als... ...met de receptie van de stichting Greenpeace Nederland. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9 tot 5. Allemaal met hartstukkastjes. ...bellen met 020-5249-596. Ik herhaal 020-5249-596. Of kijk voor meer informatie... Oké, met dat nummer kan ik dus bellen. Nou, daar gaan we dus even heen bellen. Want dit nummer, daar wordt niet opgenomen. Doeg, nou ander nummer dus, um, dat heb ik hier nu staan, we moeten dingen zo even kuts, gooien. met een Q, sorry, dat is niet zo uh, vrouwvriendelijk wat ik zei, daar moet ik een beetje om denken, dat soort gevloek, uh, telefoon, ja 020, ze las het net voor hè, 5, 2, 4, 9, 5, 9, 6. Hm. Ah. Moeten ze wel opnemen? Dit is vandaag wel de show van mensen. Dit is de voicemail van Joko de Ruiter, persvoorlichting Greenpeace. Laat uw gegevens achter na de piep. dan bel ik zo spoedig mogelijk terug. Of bel buiten best dooruren: 06 21 29 68 95. 06 21 29 68 Nou, dan gaan 8, 9, we daar 9, toch even heen bellen. Dan werken we altijd door met de ticketvoorlichting. Met... De wat? Neem na de toon uw bericht op. Hallo, je spreekt met Horst Contcorstius van de Echte Illuminati. Ik bel je even om je wat vragen te stellen, maar je neemt niet op. Um, jammer, ik zal het later op een ander tijdstip nog weer, ja, een keer weer proberen. Want ik vind dat wij Greenpeace wat vragen te stellen hebben als Echte Illuminati. Um, daarbij wou Horst Contcorstius. Het voor nu even laten. Uh, ik zal je zeker uh, terugbellen, want ik wil je graag even interviewen voor een uh, stukje in de enige echte Q of F podcast. Uh, goed, tot dan. Eindbericht. Toedeludoki. Goed. Ja, nou dat 0621 nummer, dat was volgens mij van het pakket of zo. Niet dat ik de politie aan de lijn krijg. Ik ga het wel even proberen. Uh, 0621296895. 296895. we bellen. Even kijken wat er gebeurt. Dit is de voicemail van Jelco de Ruiter. voor Greenpeace. Ja gast, dan krijg ik dezelfde voicemail ik weer. Nou, Toedeledoki. Uh, Toxopeus komt met een nummer. Uh, waarvan is dat nummer? Nou ja, ga het gewoon bellen. Ik vertrouw je wel. 0341 476 000. We zullen zien. Ik ga helemaal onvoorbereid in de blind bellen. Dus... Spannend. Goedavond Centrale Defensie. Hallo met uh, Nelis Ekerverlis. Uh, ik ben uh, verkeerd verbonden, denk ik. Ik, ik uh, was op zoek naar uh, Dirk Toener. En die moet bij Defensie werken? Nou, uh, hij, hij gaf me de nummer. En uh, ik dacht, ja, want als hij van de kaartje had hij opgeschreven voor me... En, uh, hij zei tegen mij van als je nou nog gaat bellen, dan moet, dan moet je zeggen dat uh, je bellen voor mijn oom. En dus ik dacht van dan ga ik maar bellen voor mijn oom. Is, is dus dan naam, dat nummer is, is 0341476009. Maar uh, wat is zijn naam, zijn achternaam? Oh, Ekel Velis. Dat, dat is E-I-K. E e Sorry? E, de E van Eduard. Ja. Yeah. I van Isaac. Ja. Yeah. De K van Karel. Ja. Yeah. De E van Eduard. Ja. Yeah. De L van Leonard. De V van Victor. Wacht even, de L? Of zei je de N? De L. Oh, de L. De L van Leo, Leonard. Ekel. En dan is dan Nee, Felius. Dat is V van Victor. Maar dat is ook zijn achternaam. Ja, Ekel Felius. En is dat één achteraan? Ja, dat is Ekel. Okay. Ja, nee, dan heb, heb ik Ekel Felius. Alleen... Die heeft hij nu. Denk ik, dan. Felius heb ik wel, maar even kijken, want dat is zonder Ekel, gewoon Felius. Is het de voorletters M-A? Ja, Marcel Antonius. Oké, okay. dan uh, ga ik het toch even. Een Ermelo hè? Ja. Ja, nee, ik heb wel een Felie. Zal ik u even proberen door te verbinden? Dat is Veen. Moment, alstublieft. Dank u wel. Spreek met het ministerie van Defensie. Het door de u gekozen toestel wordt op dit moment niet beantwoord. Probeer ze het later opnieuw. You have reached the Ministry of defense. Okay. The extension you have chosen is not being answered. Please try again later. Nou, dan euh, zit er niks anders op dan dat we het later nog een keer weer proberen. Hoe kinderlijk eenvoudig gaf ze de namen weg van een aantal werknemers van Defensie. Dit is echt schandalig. Hoe makkelijk... Ik, ik bedoel, Eikelboom en felius die werken allebei op, op de caserne in Ermelo. Zover werd het al wel uh, heel snel duidelijk. Ik dit, dit, dit vind het best wel triest eigenlijk dat ons leger uh, zo makkelijk met uh, personeelsgegevens... Ja, <lacht> ik kan hier niet bij. Ik, ik, ik sta versteld van de kinderlijke eenvoud waarmee ik gewoon de namen van een aantal defensiemedewerkers uh, in, in deze podcast... snap nou, ja, los te peuteren. Maar dat geeft tegelijk ook maar aan... hoe frot het is. Ik bedoel, en ergens ook logisch... dat ze onze podcast niet uh, live... het liefst gestreamd willen zien. En, en, en uh, liever niet dat willen... dat die, die dingen überhaupt door mensen geluisterd worden. Zou dat dan toch de reden kunnen zijn... dat QFF uh, zo nu en dan offline is? Ik weet het niet hoor. Maar ik, uh, ik, ik ga zo langzamerhand dingen denken... in die richting. en Nou ja, ik... Ik dacht eerst nog het ligt echt aan de GoPro, maar ik krijg nu steeds meer de neiging dat er een combinatie van zaken aan de hand moet zijn. Goed, anyways, uh, dat was Defensie. Um, ik zeg muziekje en als er mensen zijn met een uh, nummer voor deze call-in show, of, ja, want dit is geen officiële podcast. Dit is gewoon uh, unofficial dark material. Die zal wel later terug te luisteren zijn hoor. Ik zal zorgen dat die um, online staat om te kunnen downloaden, want de show is inmiddels... Uh, Dik twee uur onderweg. Tweeënhalf uur alweer bijna. En ik ga nog wel eventjes door. Um, het is toch nog een soort van marathon. Mini-marathon. Anyways, phone pranks en uh, muziek. En, en we gaan nu naar het muziekje. En uh, um, ik zit even te denken wat dat moet worden. Er is zoveel, hè? Um, ja, een nummertje van Eels. Novocaine for the soul. Life is hard, and so am I You better give me something so I don't die ...voor de soul van Iels. En Iels is wel echt een van die bands... Uh, ...die mij muzikaal door de jaren heen gesleept heeft. Echt, gewoon letterlijk goede muziek... ...en uh, altijd goed gebleven. Altijd, ook nu... <coughs> pardon, ...nog steeds fijn om uh, te beluisteren. Ik zie dat onze eigen... Uh, ...klokkenluider met een Q... Uh, um, ...weer een nummertje heeft. En dat nummer moet maar eens even gebeld worden. Uh, ik ga nu bellen als... Jozef uh, Arafat... Van de... Nee, dan uh, gaan ze gelijk alle bellen. Gaan daar denk ik rinkelen als ik ga bellen als Yusuf Arafat van de PLO. Um, <laughs> um, dit, ik wil geen Black Choppers hier straks op mijn huis hebben. Twee. Zo, even bellen. We zullen zien wat er gebeurt. Hallo? Centrale Defensie. Hallo, met uh, Jos Eijerschaal. Ik uh, ben op zoek naar de heer Van Umm. Naar wie bent u op zoek? De heer Van Um. En hoe speelt u de achternaam? Uim, u van Utrecht, de H van Harold, de M van Masita. Oké, okay, en waar zou die uh, werkzaam zijn? Um, als het goed is in eibagen. Tot name dat kan hem dan niet instaan. Welke afdeling? Um, als het goed is van uh, technische ondersteuning. Voor ICT en uh, netwerkflowing. Uh, U, u heeft. Uh... Ja, ik ben aan het kijken. Ik heb het. Uh... Ik heb gewoon niet op naam. Ik ga het anders aan het proberen. Mm -hmm. van event? Ja, dat doet hij ook. Ja, daar heb ik een. Uh... Staat er staat uh, gewoon de technische ruimte van event toestel. Die kan ik wel proberen voor u. Oké. Okay. Ja, zo. Geen namen van moment als lift. Ja hoor. met het ministerie van Defensie. Het door u gekozen toestel... Ja, die wordt, wordt dus niet ont... opgenomen, jongen. Um, <coughs> dat was de tweede keer dat deze vrouw... Uh, in dit geval een andere telefonist... al had ik even het idee dat het dezelfde vrouw was... Um, gewoon heel makkelijk in de gegevens dook. Ik verbaas me er een beetje over. Goed, uh, als er mensen zijn met een nummer... waar uh, heen gebeld moet worden... Uh, laat het weten, uh, gooi het even in de schildoos... en uh, in de tussentijd zet ik uh, maar een muziekje op... En um, ja, ik zit even te kijken. Blackie is nog niet gevonden uh, in de tussentijd. De kat van uh, Blackbox. Nee. Oh, jij. Dit vind ik helemaal niet leuk om uh, te lezen. Uh, mensen, ik hoop echt dat uh, de kat van uh, Blackbox er snel weer is. En ja, wo dan. Indirect verspil ik onze belastingcenten. Maar daar heb ik zelf voor betaald. Dus laat mij uh, dat lolletje even hebben. Terwijl ik uh, onze belastingcenten verspil. Uh -huh. Goed, um, ja, oh, hij is al sinds gisteren weg, de Kat van Blackbox. dat wist ik niet. Hè? Huh, wat, wat naar allemaal. Um, ja, ik um, zet maar even een muziekje op. Um, ik zit even te kijken, ja, we gaan Miss Jackson van Outcast gaan we draaien.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 Cry, I apologize oh, a time. My baby is drama mama don't like me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 I'm sorry, Miss Jackson, ooh, ooh I, I am for real Never meant to make your daughter cry I apologize a trillion times I'm sorry, Miss Jackson, ooh, I, I am for real Never meant to make your daughter cry I apologize a trillion times Me and your daughter Got a special thing going on You say it's popular We say it's foreground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 Thoughts of me, thoughts of she, thoughts of he. Asking what happened to the villain that her and me had. I prayed so much about it, needs so many pads. It happened for what reason one can't be mad. So know this, know that everything's cool. And even tussendoor. Als en nu mensen luisteren Sorry, in de showdas die ook even mee willen doen, nog even in de podcast. Laat het alsjeblieft weten. Ik, ik ben zo alleen hier. Het is zo eenzaam. Look at the way he treats me. She look at the way you treat me. Skilling those ass homegirl, and got your ass in up the creek. G. Without a pad on you left to travel and ride this thing on out. And the union girl ain't speaking no more cause my dick on and I'm out, out. I'm talking about jealousy infidelity, fidelity and be cheating, beating. And the end to the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? Oh, you keep on singing that same song. Geef niets, uh, Wodan, dat je moet benen. misschien is nog iemand anders. Miss Jackson. Ooh, for real. Ooh, never to make your daughter cry.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 Nou, nou, nou, nou, nou, Dat was outcast. Of outcast. Van, ja, ja, goed. Hoe je het ook uit wil spreken. Uh, het was het liedje Miss Jackson. En ja, uh, we kunnen nog wel iemand bellen. Maar is er nog iemand met een nummer om te bellen? Ik ben even heel benieuwd. Er is ni niemand die uh, mee wil doen in deze podcast. Nou, dat maakt ook verder helemaal niet uit. Maar ik dacht, uh, misschien is er nog een nummertje uh, waar we eens even heen kunnen bellen. Want als ik nummers moet gaan uitkiezen en Dan wordt het meestal van die uh, rare gesprekken uh, <clears throat> zo, zo straks konden we al even uh, nou ja wacht even hoor Chine... nee nee, nee. Um... oké okay. even kijken ja gewoon eens proberen kijken wat er gebeurt als ik ga bellen naar uh, dit telefoonnummer. Misschien levert het een uh, leuk gesprek op. Ik zal eens even mijn best gaan doen. Ik, ik heb gewoon een uh, willekeurig nummer uh, uitgezocht, Niet helemaal willekeurig, maar goed. Um, <lacht> we gaan eens even bellen. Is er inmiddels al iemand die het nummer van Eva Surga gevonden heeft? Uh, die wil ik graag even bellen. Maar we gaan eerst bellen met uh, Feng Shio. God almachtig, wat was het dat in godsnaam? Dat was een grap, of niet? Ik weet niet hoor, nog een keer. Of deze persoon luistert ook naar de podcast en ik: fuck jou jongen, gast ik zou jou. Ik hoop dat het nu wel goed gaat. Ik ben benieuwd. Welkom, van Hallo, u spreekt Hallo. met uh, Robert De La Vera van uh, de Auto-Autistische en Autocratische Volksvereniging voor Belangen van de Mens zonder Haar. Ik ben op zoek naar ronkin Ronkin Ron is. Uh, woonde al lang. Niet hebt heb een andere nummer. Oh, maar hij is niet daar aanwezig, begrijp ik. Nee. We krijgen zijn nummer namelijk van de, de geheime Illuminati. Na een gesprek over de Witte Olifanten. Wat bedoel je dan? Nou, we waren een geheime bijeenkomst. Op het plein van de duivel. En daar hebben wij gesproken aan de ronde tafel. Terwijl wij uh, slangenbloed gedronken hebben. En gezworen hebben dat wij de eeuwige vijand van de draak zouden verslaan. Geluid is niet zo goed. Oké. Okay, nou, ik, ik, zal, ik heb ook nog wel een ander nummer van Ronkin. En dan zal ik proberen hem op dat nummer te bellen. Ja, wacht eens. Wat zei u? Leukkens. Nee, ja, ik, dat andere nummer heb ik wel. Ik, ik probeer wel? hem wel op dat nummer te bellen. Dank u wel voor de informatie. Ja, ja, ja. Fijne avond. Ik ga bed Ja, die heb ik wel. Dan probeer ik dat even. Heel goed. Oké, okay, dag. Ja, jammer. Jammer. Deze grap mislukte. Nou ja, is er nog een ander nummer wat ik kan bellen? Ja, waarom ook niet? Hup. Um, ja, ik bedoel, dan moeten jullie zelf met nummers komen. Uh, ik bedoel, ik, ik, ik doe ook maar wat. Hè. Ik, uh, als het niet leuk is, dan uh, staat geen telefoonnummer. Eva, uh, het nummer van Eva, nee, dat is alleen maar haar Twitter. En die foto is ook niet van Eva. Het is van een van de pornomokkel. Met een Alpha Industries petje op. En um, dat doet Eva surga wel vaker. Um, de psychopaat, ja, nou... Inderdaad, de Psychopath. Dat is Eva zorgel wel een beetje, in mijn optiek. In de zin van, dat, nou ja, goed, whatever. Um, een telefoonnummer is er dus nog niet. Ofwel, um, wat anders dan uh, zou ik even bellen met haar. Um, dan ga ik maar even bellen naar uh, een ander nummer uh, wat ik hier uh, klaar heb staan. De Peking Chinees. Ja, dat is echt, hoe uh, genererend, in hokjes denkend kunnen ze zijn, maar in Drenthe, in het plaatsje Assen, aan de Spoonstraat 4 dat klinkt als een uh, opdracht uit een schoolboek, maar het is echt zo, daar zit de Peking Chinees en ik, ik ben wel eens even benieuwd uh, hoe ze aan die fantastische naam gekomen zijn de Peking Chinees uh, ja, sorry hoor uh, we gaan even bellen. zo so, ja, vertel ik zo wel even Die gaan niet opnemen, vrees ik. Goeie nacht Ah, hallo. U spreekt met uh, Bethes Bultrug. Um, ja. Ik spreek met uh, de Peking-Chinees. Ja, de Peking, ja. klopt ja. Ook wel de Beijing-Chinees. Ja. M, um, waarom heet u Peking-Chinees of Beijing-Chinees? Ja, het is China voor de ja. kom, Komt u uit Peking? Nee, nee, nee. Maar uh, wel uit de buurt van Beijing? Nee. Ook niet? Maar waarom heet u restaurant dan Beijing? Of Peking Chinees? Uh, ik... Als goed, u wilt bestellen of wat? Of ja, u... dat wil ik. Ik wil graag bestellen. Maar ik wil eerst ja. even weten of u bekend bent met de Pekingese keuken. Nee, ik ken het niet. Nee. Maar <laughs> ik wil graag Pekingese uh, Chinees eten bestellen. Ja. Specifiek uit de strek van Peking. Heeft u dat? Ja, ik snap het uh, niet. Was, uh, u wil bestelling? was voor... Uh, ja. Yeah. Ik wil 10 ton staal bestellen en 30 kub asfalt, 500 ton grind en doet u ook maar 65 grindtegels en 243 tegels van 30 bij 30 centimeter beton. Oh, toen hing ik ze op. Jammer. Nou, goed, dat, dat wil dus niet. Mensen, kom eens met een goed nummer. <laughs> dat, want dit wordt heel vervelend. Um, eh, ja, ik deed een biertje open. GKS, dat klopt inderdaad. Oh, ik zie 070, tweede kamer. Ik heb ook al gebeld met de tweede kamer. Ik kan wel even weer bellen. Um, zit van. Ja, ik zit nog steeds te bellen. Mac, oh, wacht even. We hebben een nummer in, wat misschien iets met Eva te maken heeft. Interessant, interessant, interessant, interessant. 030 nummer. Oh, en nu slaat mijn. Uh... Dit is waar. Mijn Skype slaat op hol. Waarom? Is mij even een raadsel. Uh, weird. Weird. Heel weird. Um, zijn we er allemaal nog, mensen? Er ging iets mis. Ja, dat merkte ik. Ehm. Um... Wegwezen. Oké. Okay. Skype is weer terug. Mijn Skype even raar. Um, pak ik Skype er even bij. Ik zag namelijk dat er een 030-nummer voorbij kwam in de schreeuwdoos. En dat nummer wil ik wel even gaan bellen. Maar um, het nummer is inmiddels alweer uh, afgezakt naar beneden. Ah, wacht. Oké. Okay. Nog een keer. Skype. Telefoon 030-635. 2420. Dat nummer zou mogelijk wat met uh, Eva Surga te maken hebben. We gaan even bellen. Spijt me, maar Hallo, met uh, Janus. Ik uh, ben op zoek naar uh, Eva Surga. Ik denk dat je helemaal verkeerd zit. Maar ik heb de nummer van de kattensociëteit gekregen. Ja, ik denk, ik denk toch dat je verkeerd zit, want dit nummer is al uh, vele jaren van ons. Maar de nee, namen die je noemt, die ken ik echt niet. Maar het is van uh, de website van de Cat Society, van catsociety.nl. Nee, nee, nee. Het zegt niet, u niks, want, e, dat nee. is van, want u, uw nummer 030-635-2420... ...dat staat op internet van bij de echte illuminatie <laughs> als het nummer van Eva... U lacht mij uit om mijn accent, maar ik kom maar. Ik kan nou, ik ook niet zoveel doen. Ik kom uit Finsterwolde. Belt, hoor. Wat zei u? het eerste die belt. Welk, wat hoe heet de website, zei u? Nou, dat is, heeft u pen en papier bij de hand? Ja, ja die heb ik bij de hand. Www. Ja. Punt En dan Q. U. Q. De U, dus de Q. Dat is niet, de Q is zo'n rondje met een streep. Ja. Dan de U. U. Van Utrecht. De O van ja. Otto. Nog weer. Ja. En dan de F van Ferdinand. Ja. De R van Anton. De ja. T van Tinus ja. De R van Anton. Dan heeft u staan Vata. En dan komt er nog wat bij. Dat is de F van Ferdinand. De E van Eduard. De R van Rudolf. Ja. De U van Utrecht. Ja. De N van Nico. De T van Tinus En dan ja. punt .com. com dat is de, de echte Illuminati en uh, daar staat het nummer. Als het nummer van de echte Illuminati, maar dan van Eva Söger. En ja, er is ja, nou een dat wedstrijd dat op internet fout, ja. en dan kunnen we bellen en daar staat een nummer bij. Ja, ja maar dat is dus fout. Ja, nou, sorry dat ik u lastig van heb. Ja, okay. Ik wens u een fijne avond. Bedankt dat u het misschien nog wel even aangegeven hebt. Kan ik er misschien iets aan doen? Voordat ja, we weer nou, weer nou, we aanbellen. dat geeft de hem een ex. Je maakt hem een ex uit. Oké, okay, hoi. Oké, okay, fijne avond. <lacht> die man die schiet compleet in de stress. Um, sorry, dat <lacht> <had> ik even... <lacht> Weird Guilders. Ja, um, was er nog een telefoonnummer dat gebeld moest worden? Eva, zorg zegt er dat 030 nummer, dus in ieder geval helemaal niks. Um, maar ik zie ook een 070 nummer, dat is van de Tweede Kamer dat hebben we al gebeld, uh, no more dat was eerder in de podcast uh, zijn er nog andere nummers die we kunnen gaan bellen Duits gesproken ja, ik wil wel Duits spreken uh, GKS, maar ik kom met een nummer Kom dan met een nummer, mensen. Het blijft stil. Nou, ik zet gewoon een muziekje op. Komen jullie met een nummer in de tussentijd. Gaan wij even luisteren naar een stukje van Dr. Anders P over Oost-Groningen. Want ik sprak neer. Hij uit ik uit of zo kwam. Nou, het is. Is vlak de lucht bewolkt, althans in het algemeen. Een koppig mensenras bewolkt, het afgegraven ving en wat betreft de nijverheid in deze barre streek. Ik hoop niet dat u mij verwijt, dat ik vrijmoedig spreek. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. Gewoonlijk in de schuur, maar bij mooi weer op het gazon. Een arbeid die na 1870 begon, ik heb het uit de allerbeste bron. En als u in Oost-Groningen eens met de mensen praat, in hun bescheiden woningen of anders maar op straat, dan onderkent u gauw genoeg hoe men hier leeft en leidt, hoe men bijvoorbeeld s morgens vroeg gezamenlijk ontbijt. Dat gaat met Strookarton Dat gaat met strookarton In hard gebakken Riepjes of gesnipperd in bouillon Het kon geen kwaad Als u zich daar eens even op bezon Ik heb het uit de allerbeste bron Hier geldt een zedenleer Waaraan men grote waarde hecht En wie een misstap heeft begaan Wordt onverwijld berecht Dat gaat met strookarton Strookarton, dat gaat met strookarton. Behalve tweede paasdag, dan gebruikt men één kanon. Ja, ja, die Vierenveenbewoners kennen geen pardon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Maar ook bedrijft men spel en sport, begrijp me niet verkeerd. Het kan erg leuk zijn en er wordt vrij veel gemuziceerd. Dat gaat met Strookarton, dat gaat met strookarton. Al klinkt het niet zo melodieus als een accordeon. De burgemeester luistert meestal op zijn voorbalkon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Het is verder nuttig dat u weet in welk eenvol ornaat men daar nog altijd wordt gekleed. Wanneer men trouwen gaat, dat gaat met. Strookarton, dat gaat met strookarton. Voor de geklede jas en de gestreepte pantalon. Natuurlijk wel een beetje dunner. Capuchon, man. Capuchon, Ik niet heb pantalon. Uit de allerbeste bron. Soms wordt er in het veen. En ook niet beste bron, maar Europese trouwjapon. Aangericht. Waarbij dan iedereen geniet. Een kostelijk gezicht, dat gaat met. Feestgedruis, dat gaat met feestgedruis. U dacht misschien met strookraton, maar nee, u bent rabuis. Dat gaat gewoon met feestgedruis, de jubelzang in kluis. Al hebben ze wel strookraton in haar. Dat feestgedruis, ja, <hums> dat is het carnaval in het noorden. En ik weet dat Mac eh, een groot liefhebber is van eh, carnaval in het noorden. Is het niet, Mac? Je luistert toch? Carnaval in het noorden. Want. Ja, carnaval in het noorden. Staat er toch echt op? Luister even. En okay, dan ga ik zo meteen de volgende bellen: het volgende slachtoffer. ...ben ik inderdaad gewoon zelf even was Maar, niet verder vertellen. Sssst. eerste complot. Over En ik ben ook nog vrij metselaar dus dat maakt het allemaal extra secret. Oeh. Want, alle uitwedstrijden die verliezen zij bijvoorbeeld, om maar ziet te noemen. Daar gaat het eerst compleet over. We krijgen straks nog een heel lied over de FC Groningen, dus hou het even in de gaten. En de luisteraars zijn niet weggejaagd, Toby. Om precies te zijn, luisteren er 313 mensen naar de Q5-podcast. Maar dit is dan een Black Project, dus trek meer luisteraars dan de doorgaande afleveringen. Dat moeten we dus vaker doen. Doen, zei ik. Vaker doen. Hoge Zand, meer. High Sand, Juicy Lake. Zuidbroek is okay, natuurlijk uh, Southern Trousers. Ik ga je over die buschauffeurs in staat voor, wat we het zo straks ook alleen over hadden. De oom van Rooie Rinus is buschauffeur in staat. Maar zij over rode maakt, scheurt nee. gewoon alle fietsers glas. Les daar al een te pakken in de buurt van V&D. En alle mensen in de bus, daar is zo tevreden. Ja, hier hebben we gelijk. Simpele dingen, getrol en shit, dat trekt meer luisteraars dan uh, serieuze poep. Ja, niks aan te doen. Maar goed, uh, Roy Rienes en uh, pedaalemmer, uh, Frank ten Hollander. Ik kan hem wel even bellen. Even kijken. Hollander, hij woonde bij mij om de hoek. Toen ik um, een jaar of uh, wat geleden nog, is al heel lang geleden trouwens, in de jaren negentig in de Moestraat woonde in Groningen, um, daar woonde hij om de hoek. En <coughs> hij um, staat niet meer in het telefoonboek volgens mij. Even kijken. Nee. Het lijkt erop dat hij echt niet meer in het telefoonboek staat. Jammer. Uh, mensen, zijn er nog nummers die gebeld moeten worden? Want ik loop hier wel een hoop de oude hoeren met uh, muziek. En we hebben veel luisteraars en zo. Maar uh, een cursus Shaggy draaien. Uh, werd het trok meer dan 30.000 kijkers. Oh, een schoolfilmpje van Wodan was dat. Oké, okay, uh, anyways. Nummers, mensen, uh, origami-sociëteit, post... Uh, ah, wacht eens even... No more, ik ben jou zeer erkentelijk. Want hier staan wel een paar nummertjes tussen. Die gaan wel wat... Hanette Kollar uit Groningen. Die ga ik eens even bellen. Een origami. En dan ben ik... Uh, uh, Masta Amigata. Ja, zoiets. Wacht even. <laughs> ik moet even een rol uh, op me nemen. Ik ga gewoon bellen. neem hem op hem hmm. niet op hallo hey nog een keer bellen wordt niet opgenomen uh, ik bel gewoon weer. Kom nou. Ja. Hallo. Je spreekt met de master, jouw Hallo. Nou. Nah. What the fuck? Wordt gewoon erop geflikkerd. Ik heb tijdelijk geen bereik. Ah, het ontvangst is slecht. Ik blijf gewoon uh, proberen. De aanhouder wint. Hannette Collar. Hallo? Nah. What the fuck, joh. Smijt hem er gewoon op. Hannette Collar uit Groningen. Ja. Hallo, u, u spreekt met de uh, Yakusa Kusa voor uh, Origami. U bent er van de uh, Origami sociëteit in Nederland? Oh, ze smijt hem er gewoon op. Oké, okay. nou, dan gaan we Berber. <lacht> Jezus, wie noemt zijn kind nou Berber? <lacht> Sorry hoor, <lacht> noem je kind dan Vin. Of Bondkraag. Bondkraag de Jong. <lacht> Dat klinkt beter dan Berber de Jong. <lacht> Sorry, het zal allemaal mij liggen. <lacht> we gaan Berber de Jong bellen. Hé. Hey! What the fuck? Ah, oké. Okay. Mijn telefoon ging even lullig doen. Nou, nah, doet hij het weer, joh. Come on! Volgende nummer. 059... We gaan niet Berber bellen. We gaan wel iemand anders bellen. Berbers nummer doet waar? 322. Oké. Okay. Dat is Ine Dijkhuizen. Van de Origami Societeit Nederland. Uit Emmen. Hallo. Hallo. Ik spreek met de uh, Masta Yakuza. Ik spreek met uh, mevrouw Ine Dekase van uh, Origami Sociëteit Nederland. Ja. Ah, ik bel u van uit Japan. Ik spreek een slechte Nederlands, wel een beetje. Maar wij willen bellen voor uh, ja, internationaal tournament of origami. Ja. Voor? In wedstrijd voor vrouwen in Nederland en Japan. Ja. Kan dat? Nou, ik vouw op het moment niet, want ik heb een pijnlijke hand. Ah. Dus ik denk dat u. Uh, u heeft de syndroom, uh, origami. <laughs> Is echt uh, in Japan heb mensen last van karpel Tunnel syndroom Nee, dat en is niet. En het komt van niet. vouwen. Voor nee, verkeerde dat houding. Nee, dat, dat is dit niet. Oké. Okay. Dus u moet maar een ander proberen te zoeken. Welke? Want ik ging bellen met de president, Hanette Kalar, ja? Maar zij nemen niet op. Zij worden boos. Toen ik ging bellen met de Berber, uit -Huis Tour Toerfein, zij werd ook bos. Niet opgooien. Ik zei, mijn naam is Mazda Yakuza. Van de Japanse Vereniging voor Origami. En ze werd bos. Ja, dat weet ik niet. Dat, dat kan. Oké. Okay. Ik zeg fijne avond. Ik flauw. En ik wens succes. Voor arm veel energie. Dank u wel. Fijne avond. Succes. Camille. Arigato. Hai. Zo. Dat... Jezus. wat de fuck. Ben ik ben gewoon aan het bellen met de... een van de origami stichting. Oké. Okay. Hallo? Oeh. Ik dacht even dat die vrouw nog hing aan de telefoon. No. Oeh. Oké, volgende nummer. Ik zag Stichting for Life, telefoon. Er wordt geplaatst op Blade, maar die stichting is al lang dicht. Ik wil best bellen hoor. Ik ga het proberen, Blade, maar die stichting is dicht. En ja, die origami dames, die hebben hun telefoon gewoon op opnemen staan. Maar goed, Stichting for Life gaan we bellen. Oh ja... Ik moet even in een andere rol gaan kruipen. Want uh, ik zit nog een beetje in mijn uh, naam van Masta Yakuza. <lacht> 0297. Yakuza doet me denken aan een jaarclubje bij Vindicat. Die kunnen we zo meteen nog wel eens even een poging wagen om die te bellen. Uh, uh, uh, uh, 257404. We gaan bellen met de Stichting for Life. Als die opnemen, drink ik een flesje nevenleeg. Tijdens de volgende podcast, de 33ste. Dit is de voicemail van Wij zijn echt... Ik heb zo'n scheidhekel aan je neven. Ze nemen niet op. Um, volgende nummer. Um, stichting Focus on Education. Ik denk echt... dat er... Oh, wacht even. Sportpak de lange leegte. <laughs> nou mooi, jongen. Dan neemt Angelo Seintje de telefoon op straks. Ik ga eerst even die andere stichting van Blade proberen. Die neemt waarschijnlijk ook niet op. Want stichtingen nemen gewoon niet op rond deze tijd. Kom met privé-nummers van die fucking gasten die die stichtingen besturen. En ik bouw hun. Het maakt me echt niet uit. Uh, bellen vind ik helemaal niet erg. Ik heb het heel lang als werk ook gedaan. In een callcenter. Mensen bellen en lastig vallen. Ja. Yeah. Ik was altijd wel rechtvaardig. Nou, stichting Focus on education. Uit ter heiden. Zie hm. maar af. Helpen ze me dat als apparaat. Er is op dit moment niemand telefonisch bereikbaar. Scheidzooi. Die stichtingen zijn allemaal niet te bereiken. Um, dan pakken we dat nummer van Sportpak De Lange Leegte even. Ik denk niet dat daar iemand op gaat nemen. Ik wil het best proberen. 0598614350. En we zullen zien wat er gebeurt. De lange leegte. Ja. Yeah. Oh, daar nam iemand op of niet? Nee, grapje. Het was een nekoprusting. Mm -hmm. Dat komt in uh, 1894 Ah, mooi. Met het uh, Tammo Tibbichia. ja, uh, ja. spreekt met lange leegte. Uh, ja. Je spreekt met het tamo Tamo Tammo van uh, Dat is van uh, de show. We, we waren op zoek naar de uh, Ajo wat? We waren op zoek naar Angelo Saintje. Oh. Met wie spreekt u? Oh, met wie u spreekt? Tanno, ja. Tanno, ja. Tanno, Tanno, uh, Tanno uh, Chibinga. Tano Chibing. Wat het Praniem in de kaum. Hallo? Hè? Met wie spreek ik? U spreekt met kruishoven 194. Ik spreek wel met een te lange leegte continu. Ja, maar ik moet niet meer, dat is Dit zijn de amateurs. Oh. En u ligt lekker aan de tap. Dus ik denk dat ik wel zo moet wezen. Ik kan het niet verstaan. Misschien moet ik proberen met gewoon Nederlands te praten, jongen. Mooi. Zo, daar heb ik echt geen zin in. Ja, man, die gast is niet te verstaan. Ik kom zeker uit uh, Veendam. <lacht> nee, gaantje. <lacht> Goed. Um, muziekje. En dan wil ik best nog wel een paar mensen bellen, maar daarna ga ik echt wel uh, uh, wat anders doen. Um, ja, wat willen we luisteren, man? Zo... We gaan gewoon even Hits from the Bang van Cypress Hill gaan... Uh, ja, dat wordt hem. Want uh, ik steek er ook gewoon nog een op hier. Yeah, it's from the bomb, from Cypress Hill. Good day. Sorry, volgende liedje alweer, maar ik laat hem al even aflopen. En Toby, ik doe het voor jou, man. It's especially for you, my friend. Yeah. Kom nou. Dan tik ik het waarschijnlijk niet goed in 050. 3 1 3 4 7 04. Komt Ik spreek met de McDonald's. Ik spreek met de McDonald's, dat klopt. In de Herenstraat in Groningen, klopt dat? Dat, dat klopt. Ja. En dat is de fastfoodketen, klopt dat? Dat klopt. Met die grote M, toch? Die grote gele M. Dat klopt, toch? Waar wilt u meteen waar wilt u naartoe, meneer? Oh, nou, ik bel u namens een onderzoek van de Rijksautoriteiten, Rijksautor Autorisatie, Controle, uh, Groepering. Sorry, meneer, maar daar gaan we niet aan meewerken. Tot ziens. Maar het is van de Rijksoverheid, meneer. Nee, nee, nee. Oh, ze, werken. ze gaan er niet aan meewerken. Zo werkt McDonald's, mensen. Dan hoor je dat ook eens. <coughs> Misschien moet ik nog even met wat strengere stem gaan bellen naar deze McDonald's-vestiging. Wat oh, een asshole, man. Ben ben? Hallo, u spreekt met Karel Homhof van de Waren- en voedselautisten Ja, het is nu wel leuk geweest, jongens. Tot ziens. Jongens, het is. Ja. Gast. Nou ja, het must be crappy. Work at Mickey D's, man. En ik weet er alles van. Het is een kut bedrijf om te werken, dus ik ach wat een... volgende vestiging. Mensen, kom met nummers waar ik heen kan bellen, want anders blijf ik bellen naar dit soort uh, ellendige toko's. En. Uh, Anyways, of luistert er gewoon niemand meer naar uh, de podcast. Dat kan natuurlijk ook nog. Dan ga ik gewoon mee stoppen. Oh nee, 299. Uh, ja, what the fuck? Op 1 na 300. Kom op mensen, sluit aan. 300... Ik wil gewoon die 300 voorbij. Weer, daar zaten we net ook open en uh, het zou mooi zijn als we daar weer naar, uh, toe gaan. Ik kan nog wel even iemand bellen van de Origami uh, Association uh, uh, Association. als uh, Mazda uh, Yakuza. Maar ik had ook beloofd, vind die kat hè? Vind um, die kat, vind die kat contact. Even kijken. Gaan we die eerst gewoon nog eens even proberen of ik die nu wel aan... De telefoon kan krijgen en dan kan beginnen over het topic op uh, Q5. Dan moet ik wel even bijpakken voor ik ga bellen. Want ja, stel nou dat die lui daar gewoon een uh, ja, bij de hand een uh, ja, ja, ik heb hem al um, goed vind ik. Had um, het topic feuten en feuten, um, dan pakken we even de pagina van het contact erbij en dan pakken we onze Skype-verbinding en dan gaan we even bellen met vindicat 050 304 8051 nou, ben benieuwd neem op stuina Ik ga het niet opnemen. Dit is de voicemail van Vivian Moore. Senatus abactus pro-rector van het Groninger Studentencor, Indicat oh. Kunnen we even inspreken Spreken op een voicemail. En ik bel je zo spoedig nog terug. Opname is momenteel niet mogelijk. Oh nee, dat kon niet. godver de kut. Godver. Ze heeft haar voicemail uh, zo ingesteld dat een uh, voicemail achterlaten niet mogelijk is. Jammer. Um, andere nummers waar we heen kunnen bellen. Mensen, kom. Nummers waar we heen kunnen bellen. Er wordt alleen maar geluld over films, man. Uh, goed. Origami Club. Guda van Rijn. Mm. Even kijken. Zal die hier nog op, uh, opnemen? Jawel. Gaan we gewoon proberen. 0, 5, 4, 5. 2, 9, 5. Hm. Hm. Hallo. De hoe u sprakte met de master Yakuza. Ik bel voor de origami... ...conferentie voor Japan en de Nederland, voor Overijssel, wat ik vond uw nummer op de website, uw naam is Willy Odink. En ik bellen van Tokio, maar ik spreek het goede Nederlands. in een beetje. Arigato. En waar gaat dit over? Voor origami, vouwen. Ja. Wij willen voor van Japan naar Nederland een soort wisselwedstrijd houden. En wat houdt dat in? Misschien u wilt vouwen in Japan en mensen van Japan vouwen in de Nederland. Ja. En voor uitwisseling van Yakuza. Ja. Maar daar, daar kan ik sowieso um, niet aan meedoen. Want daar laat mijn gezondheid niet op. Oké. Okay. Weet u wie wel? Moet ik bellen met Hans van der Steen? Dat zou, dat zou kunnen, Hans van der Steen. Maar u zou ook eventueel. Uh, iemand van het bestuur van de origami-sociëteit Nederland kunnen vragen. Oh. Misschien dat die iets in, in de, uh, het uh, blad willen zetten erover of zo. Oké. Okay. Heeft heeft u voor mij telefoonnummer? Ja, dat heb ik wel. Oké. Okay. Ook een blikje uh, moet ik even kijken of ik wat... Uh, ik zal wat nakijken hoor. Ja hoor. Ik was net bezig. Hoe dus. neemt tijd? Um, ik weet niet of dat misschien ook een optie is om een uh, mailadres te geven. Ja, is ook goed. Want die heb ik hier wel bij de hand. Oké, okay, dat mag ook. Even kijken hoor. Um. Ik moet heel even de telefoon neerleggen, de ogenblik. Oké. Okay. Ja, daar ben ik weer. Ja. Uh, even kijken. Het uh... Het, uh... het mailadres van de voorzitter mm -hmm. is voorzitter, voorzitter. het origami orgami. Streepje. Zaa, hoe dan? Streepje. streepje. Ja. Ja. Ik moet vertalen. Sorry, neem me niet kwalijk. Ja, Ja, hi, Ja, goed. Ja, goed. Ja, dit is dus Ja, oké. mailadres heb Ja, opgeschreven. ik heb het opgeschreven, ja. at origami, e? streepje, streepje, O S N. Moment, ik moet vertalen. Eh... Uh, Hallo. Huh. Hallo. Uh. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Wat Hallo. Hallo. Hallo. je wat? Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, ja. Maar ik heb opgeschreven. Ik ga mailen. Ik bedank u. Ja, maar achter dat origami moet nog een streepje osn.nl. Oh, osn.nl. .nl, ja. .nl, ja. Toch, ja. Als je Ga bij. Oké. Dank u wel, mevrouw. Ja, graag gedaan. Ik wens u een fijne avond ja hebt hetzelfde, hè? Ja. Oké. Okay. <laughs> Slecht. Slecht. Oké, okay. nou ja, goed. Ik heb er in ieder geval wat van proberen te maken. moeten ik nu maar met uh, betere nummers komen, mensen? En um, muziekje dan nog maar. Voor we er een uh, einde aan gaan breien. Want ik, ja. Ik ben nu al een paar uur weer bezig. En, uh, Mijn most Ja. Lovable. Luisteraar Toby, die, die, die, die luistert niet. Come on! Um, en ik zit even te kijken. We gaan luisteren naar Rosie van Clawboys Claw. Ja. Um, techniek. Oh ja, schuif je omhoog. Andere schuif je naar beneden. Van Clawboy's Claw. Fantastische Nederlandse band, by the way. Um, goed. Van Rosie van Clawboy's Claw. Gaan we even naar een nummer dat de Mac net in de Sriloast dumpte. En ik wil best wel eens even een poging wagen om uh, deze toko te bellen. En van de geiten, uh, zaad, hoedende. Bende, weet ik veel. Anyways, we gaan even kijken. Um, 0487. 5-4-2-8-4-8 Und jawohl, we rufen jetzt aan Und dan zien we wat er passiert. Hoffentlich nemen die aan, al betwijfel ik het. Flesje neven, hooghoud. Er is op dit moment niemand telefonisch bereikbaar. Kijk, zie je? U kunt een bericht achterlaten naar de pieptoon. Uh, Stormfront, Kukkuksklan. Telefoonnummer? Uh, telefoonnummer, Blade. Is er ook een telefoonnummer? Telefoonnummer, telefoonnummer, telefoonnummer Telefoon. Telefoon, nu, ik zie geen telefoonnummer. En nu heb ik wel geklikt op een van de cutlink over de Kukkuksklan. Anyways. Um, zal ik dan nog maar even een uh, telefoonnummer erbij pakken voor een um, hilarisch uh, moment. Ja, misschien is dat wel even een leuke. Ik kan wel even bellen en uh, ja, ik denk dat dit wel een uh, leuk gesprek op kan leveren. Wacht even hoor. Um, ja, dit wordt hem. Toon telefoonnummer. Pak Skype. Daar is Skype. Telefoonnummer bellen en... 50 3 1 1 0 5, let's see what happens. Ik doe mijn plaats en Hallo, met de uh, Yasser Arafat. Ik heb een vraag: um, jullie verkopen Big Mac? Ja, okay. um, hoeveel uh, is maximaal mogelijk voor bestelling? Uh, ja, zoveel je wilt. Maar ik uh, zit er met een grote groep. Wij zijn uh, aan uh, Schontweg in Groningen ja. aan werk met 70 uh, man. 70 man. En, uh, 70 man. en uh, wij vroegen af: uh, is je halal vlees helemaal? Uh, ja, het is gewoon uh, rundvlees. Oké. Okay. En is je bezorgd uh, met Donald Shock? Nee, bezorgd niet. Dus uh, een van ons man moet met de uh, Brommer komen verhalen? Wie komt het halen? Ja, misschien met, beter met Boesje, want, uh, want het is heel veel. En uh, ik denk, maar voor um, 70 man, kunnen jullie maken? Uh, ja, maar dan moeten jullie het wel eerst komen bestellen. Ja, dat is logisch, maar ik vroeg me af of dat nu nog, uh, nu nog kan. Als ik, uh, ik vraag zo meteen of uh, Hashan wil komen en uh, wil gaan en uh, naar jullie toe voor bestelling, maar uh, voor 70 Big Mac, kan je voor mij uitrekenen hoeveel geld als wij bestellen voor uh, 70 Big Mac menu uh, met, uh, dat uh, dat met de alles erbij, super size met cola, hoeveel Allemaal geld menu. is? 70 menu. Ja, maar dat is 70 super size. Hoeveel geld dat is, zodat wij weten hoeveel hij uh, Hassan mee moet nemen. oeh, moestieke is hard, is haram moestieke. Kan je zacht zetten voor mij? Hallo. Ik zou je voor kijken hoor. Kan je muziek zachter doen? Is haram. Is niet goed. Is niet goed muziek. Is heel hard aan oor. Hallo? Hallo? Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Waarom, waarom je hangt op? Hallo. Is niet goed? Ja, hangt gewoon op, die flikker. Ik bos, Sun, ik jou ballen. Ik flik jou strik, Ik word heel bos. Ja, is niet goed? Nee, goed. Ik kruip ook weer uit deze rol. Ik zag namelijk een ander serieus nummer wat we kunnen bellen. Voor algemeen Nederlands secretariaat. Een telefoonnummer, daar gaan we eens even heen bellen. Uh, bleed. postroad. 06 nummertje. zie ik. Uh, 06 3. 8. Wat is dit voor beweging, uh, bleed Kun je dat even vertellen? 1 1 Dan weet ik even met wie ik bel zeg maar. Voordat ik straks een of andere neonatie aan de telefoon. Hey. Nog een keer. 06 3, Dat nummer 3824 Is niet goed. Dat, uh, dat pakt hij niet. Ander nummer uh, 06-nummer van de geitenzooi. Haha, wacht even. Mac Wek daarmee 0653 5 3 8, 1, 7. 8 1, 7, 1, 6, 4. En dan moet ik bellen voor onze geit met. Die moet zijn zaad kwijt Haha <laughs> Hallo, Rijk. Hallo, met uh, Pieter Vooruit. Um, ik um, bel even. U houdt zich bezig met uh, geiten en zaad, toch? Sorry, ik, met ik... De geiten en? En, en? en zeg maar ook uh, de... ja, hun zaad. Want we hebben onze bok, Bavomet, die. Ja. Um, die... Ja, daarvan denken wij dat het wel eens een, een geschikte kandidaat zou kunnen zijn voor een, een, een programma, zijn ja. zaad, de, de, zeg maar. Ja, het is het misschien niet handig om morgen even rol te hebben? De oh, ja, ik was vandaag de hele dag druk op het land en ik had u vandaag al een paar keer proberen te bellen op het vaste nummer. En ik kreeg u niet te pakken. Ja, oké. Okay. En ik dacht, ja. ik had ook al ingesproken op de voicemail. Nee, of nee, dat zat, er was geen voicemail op het andere nummer, op het vaste nummer. En ik vond het een 06-nummer. Ik dacht maar van, nou, ik zal... maakt niet uit, maar ik denk dat we allemaal hier morgen even erover te bellen. Oké, okay, nou, u heeft nu heeft gesproken met, met Pieter... Ik ben niet uh, thuis, uh, ja, valt, uh, nee, ik ben misschien niet thuis. Oké, okay, nou, mijn naam is uh, Pieter ja? Voorhuit en ik zal u morgen ja. dan even terugbellen. Ja. En An anders nou, belt mij, misschien mijn uh, secretaresse Nel Eikelvel. Oké, okay, tot ja, morgen. Oké, okay, ja. Oké. Okay. Dag. Mijn secretaresse Nel Eikelveld. <laughs> Sorry, ik kon het niet nalaten. We zijn al wel heel erg lang bezig. Ik vind het ook wel mooi geweest eigenlijk. Genoeg pranks mensen. Het is, uh, het is half elf. Ik zit nu al een paar uur achter die... Uh, die, die ik vind het mooi. Uh, ja, ik vind het echt mooi geweest. We gaan uh, naar onze enige echte... Eindtune voor deze unofficial underground. Uh, ja, Pirate Podcast. Episode 000. 000. Ja, dikke lul, drie bier. Mijn naam is uh, Osama bin Laden. En u uh, hoort de eindtune al. En u hoort ook uh, de regen van uh, granaten hier boven op het dak. Waar ik verblijf in een uh, regenachtig uh, jalalabad dat ligt, uh, oh nee, dat is een schopje. Ja. Ik ben gewoon in de grotten van uh, Torebore, Bore. En het ligt bij uh, Groningen. En <laughs> dat is al heel gezellig. In de grotten van Torebore. Nou mensen, uh, ik begin al helemaal uh, nou ja, aan mijn omgeving te wennen. Bye bye, fijne nacht, zwaai zwaai.